Goedemorgen, het is drie over zes. Goedemorgen, dag lieve luisteraar. Dat Charlotte. Hey, goedemorgen. En dag, Kim van Lonsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Daar was je weer. Ah, oh, je kent me nog. Uh. Ja, hoe gaat-ie? Ja, het gaat een beetje beter. Heb je haar anders? Ja, het is korter. Ja, mooi. Ja, als je elkaar even niet ziet, is het meestal langer. Maar ik dacht, nee, ik ga het laten knippen. Lieve <laughs> is... start. Mooi, goedemorgen. Drie over zes. <laughs> zeg welkom. Goedemorgen, morgen.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 Ik zie dat Gisella Vonkers, die woont in Genk, die staat al in Genk naast de Radio 2-schermen. Daar is van alles aan het gebeuren vandaag al. En helemaal goed om terug te zijn. Hier zitten we nog los in de Radio 2, top 2000 stemsfeer. Stemmen, belangrijk. Het kan nog uh, anderhalf uur ongeveer. Dus doen Radio 2.be. En deze gaat het zo goed doen. Bruce Springsteen. Ja,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 Just dancing in the dark Messages keep getting clearer Radio's on and I'm moving round the place I check my look in the mirror Wanna change my clothes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 I need a needle reaction. Come on, baby, give me just one look. We can't start a fire. Sitting around, crying over a really broken heart. Oh, this gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. You can't start a fire. Worry about your little world.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 Bruce. 218, daar stond hij vorig jaar in Radio 2. Top 2000. Als je denkt van, oh, dat moet veel hoger. Dat liedje bestaat volgend jaar, 40 jaar. Stem nog snel. In de app van Radio 2 kan je het nu doen. Radio 2. Goedemorgen morgen. Peter en Kim. Goedemorgen. Me. It seems we both love what we see I need you more and more each day All I do is dream and pray Declaration of love Read my lips all they can tell Together, well, I never felt like this before. If this is love, please give me more. Declaration of love. Dank een Bea Luna. de amor. Dag Mona, goedemorgen. Goedemorgen. En waar zouden we beginnen met de files? Op de Antwerpse Ring, uiteraard. Nou, Richting Gent vertraag je nu al een kwartier tussen Antwerpen Zuid en Linkover. En naar Antwerpen schuif je 10 minuten aan op de E313 tussen Randst en Wommelgem. het is vandaag ook 11 december, de dag dat je hoorde op Radio 2, dat er nieuwe vliegtuigen zijn besteld om ons land te beschermen. De F-35. Ja. Dat is Maar die komen pas in 2025. Ja, die komen pas in 2025. Er zijn er 34 besteld en ze moeten de F-16's vervangen, want die zijn toch al 40 jaar oud. Goh, het ja. blijft dat we nieuwe vliegtuigen hebben om ons land te beschermen. Ja. Wordt maar, mooi. Hè? Bewolkt, maar in West-Vlaanderen zou zomaar de zon kunnen schijnen. En de zon schijnt hier ook. Want Kim is terug. Goedemorgen. Al oh, zo lief. Hey, hey. Ja, met Versaar haar ook, hè. Je kipt gewassen, ja. Ja, dat is belangrijk. Ja. Als je het wil zien, gooi je even de app over op uh, Live of VRT1. Ja, hoe was dat bijzondere mediajaar 2023? Dat weet comedian Xander de Rijcke. Die komt daarom gezellig ontbijten. We hebben nog iets goeds te gaan maken met hem. En vooral met zijn zoon. Ja, het is, uh, ja, het is een beetje genant, maar ja, over een uurtje allemaal. Als je top 3 voor de Radio 2 top 2000 nog niet gedeeld hebt, schandalig. En we zijn ook een beetje teleurgesteld, dus doe dat. Dat kan nog uh, tot half acht. Heel veel mensen die blij zijn dat je terug bent. Ja, superlief. Iedereen is heel lief in de app. En eigenlijk toen ik weg was, heb ik ook heel veel lieve berichtjes gekregen van luisteraars. Dus jullie zijn eigenlijk toch wel heel tof. Ja, natuurlijk wel. Annie Kouwel uit Laarne. Goedemorgen, Annie. Goedemorgen, Peter Kemp. Ja, Goedemorgen. aan niks aan niks aan niks. Ik zie dat jij kerstversiering gaan kopen bent. Maak ons gek, wat hangt er in jouw boom van het weekend? Uh, ik heb verschillende aankopen gedaan in kringloopwinkels. Voor, voor weinig geld heb ik hele mooie stukken kunnen kopen, zoals engeltjes. En uh, mooie echte kerstballen, rood en wit. Fantastisch. En je, oh. maar, engeltjes, wel een goed idee, die hadden we nog niet. Ja. Dat past toch bij kerst? Ja, toch wel. Maar ik heb er geen mijn nee. boom hangen. Nee, maar jij bent ook geen engeltje, nee, Peter. IJsjes hebben nee, we bijvoorbeeld geen... wel. Ja. IJsjes? Heb... Ja, ijsjes. Heb je ijsjes in je boom hangen? Kerstbal ijsjes. Oh, Allee, ijsbal... Nee. Ijs... Ijsbal. Uh, ijsballen eigenlijk, ja. Jij ging er nu dat zijn geen echte ijsjes Nee, dat was een beetje negatief. een negen. krok, hè? En een krok ook, ja, juist. Ja. Ik heb kroks gekregen voor mijn verjaardag, voor de kerstboom. Een rozenkrok. Een kerstbalkrok. Ja. Ja, maar het is eigenlijk een krokersbal, eigenlijk. Ja, ah, dat ja, is ja. wat is ingewikkeld. VRT, Dank je, Nick. Me dance, dance the Je kan het begin van je kerstvakantie nog beter maken. Want ho, ho, ho. Je kan dus een wonderlijke driedaags meemaken. Met Goedemorgenmorgen In de Winter Efteling. Dat is volgende week donderdag. Maar echt drie dagen, hè? Tof, hè? Twee nachten. Langnek, roodkapje, sneeuwetje, De halsje bij hem. Geniet met Carrefour van Extra Feest aan kleine prijzen. Champagne? En mag onze George geen koppen kunnen? Om al die toosjes door te spullen zeker. Nu bij je hippermarkt Carrefour, de Champagne Lafitte Reserve, Pel QV 1 plus 1 gratis. Dat is maar 20 euro per fles, bij aankoop van twee. Ook op carrefour.be. Carrefour, kleine prijzen, extra feest. Ons vakmanschap drink je met verstand. De lijn zoekt 300 buschauffeurs om Vlaanderen te komen besturen. 300 euro die open gaan? Zie, weer in, want je opleiding wordt betaald. En het werkklimaat? Dat is even geweldig als het klimaatwerk dat je doet als buschauffeur.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 Als je straks wakker wordt, dan zie je... Je bent al wakker, anders kan je niet luisteren. natuurlijk dat is zo raar. Dan zie je overal de voorpagina's. Heel gelukkige Lotte Kopeckis. Remco Evenepoel, een sportman en sportvrouw van het jaar. Maar dit is wel straf. Hoe lang kan je in de politiek zitten, zeg. Voormalig minister van staat, Willy Klaas, die komt opnieuw op. En uh, dat hij vrijdag nog zijn 85e verjaardag vierde. Netjes wel, Charlotte. Ja, hij is kandidaat op de kartellijst van uh, Vooruit en Groen in Hasselt. En het is zo'n 30 jaar geleden eigenlijk dat hij nog meedeed met de verkeerde... Kiezingen, hè. Misschien zijn we het een beetje vergeten. Maar dus in 1994 nam hij afscheid van uh, de nationale politiek. Hij werd toen secretaris-generaal van de NAVO. En er moet nu wel nog bekeken worden of uh, zijn naam ergens uh, ja, in het midden van de lijst gaat staan. Of dat hij de lijst gaat duwen. Maar hij heeft in elk geval laten weten, uh, Willy Klaas, dat als mensen hem kiezen, dat hij graag opnieuw wil zetelen. Ook al is hij 85 geworden. Die is niet zo heel lang secretaris-generaal van de NAVO. Nee, nee, eventjes toch, maar kijk. Een klein schandaaltje. toen ook. Weer een... Uh, ja. weer een Met vliegtuig. Mm -hmm. Ja, mm -hmm. lang geleden allemaal. Ja, ze willen allemaal vernieuwing natuurlijk. Maar ik vind het wel straf. Ik heb de indruk dat ze toch een beetje bloedarmoede hebben. Als je dan Willy Klaas op de. Met alle respect voor de mensen, dat ze ja. hem nog op de lijst moeten zetten. Maar ook Jan Peumans bijvoorbeeld gaat de lijst duwen van NVA Limburg. En uh, Groen kiest in Antwerpen voor twee oud-voorzitters. Mieke Vogels en Merim Almachi Die staan daar op de Kamerlijst. Dus uh, ja, kijk. Wel goed hè? Helpen. Wijsheid, ja als dus Conor Rousseau ooit terugkomt, over 30 jaar kan hij dan... Uh, Zeggen van, I'm back <laughs> I'm back, ja Goedemorgen, morgen De laatste weken van het jaar, het is bijna kerst en dus uh, tijd voor lijstjes ja, Weet jij nog wat het laatste is dat je gegoogeld hebt? Denk daar eens over na uh, Ja, ik weet het ja, vertel. Wat is het laatste dat ik gegoogeld heb? Nee, dat is niet waar. Nee, ik heb daar straks even gekeken. En het was uh, het adres van de nieuwe Deleuze die we gaan overnemen om documenten in te vullen. Ja, het de ja. huisnummer jij... en zo. Ja, dat ik toch het juiste adres. Even checken. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat is belangrijk. Hè. Mensen... Wat, wat heb jij gegoogeld? U is benieuwd naar iets ja, over kroks ik... of over. Nee, het was effectief een ding dat hier uh, in de lijst staat. Want er is een hele lijst gepubliceerd uh, over wat wij allemaal hebben opgezocht op Google. Hm. Het is wel wat, zeg. Ja, actualiteit: hm. heel veel, vooral uh, de laatste tijd. Veel oorlog. Hè. Israël, Gaza, Palestina, Hamas zoeken we allemaal op, maar ook uh, bekende Belgische personen. En opvallend toch uh, vier namen die genoemd werden in zaken die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag. Uh, radiopresentator Sven Pichal, vooruitvoorzitter Conor Rousseau, allemaal ex-functies intussen. Mm -hmm. Marte Pauw, televisiemaker, uh, influencer Nicola Kaaiers. en uh, dan ook sportpersoonlijkheden, bijvoorbeeld. Uh, Luca Bressel deed het goed, omdat hij wereldkampioen uh, snoeker werd. En van de populaire artiesten zochten we vooral naar Aaron Blommaert. Goed, hè. Eh? En jij hebt een van die dingen ook opgezocht. Ja, wacht, het komt nog. Ah, nee, nog want niet, het is nog niet. Het is echt maf. Yeah. Maar er zijn ook lijst van uh, hoe dingen werken. Dat Google je dan ook. Ah, ja, natuurlijk. maar dat moet ja, dat, dat je ja, vaak googlen, vind dat ik. Als je hmm. wil over capaciteitstarief bijvoorbeeld. Ja, he, dus de nieuwe berekening van nettarieven. Hoe werkt dat? De kosten die je dan betaalt um, ja, voor de aanleg en, en onderhoud van elektriciteitsnet. He, dat wordt dan duidelijk. Maar dus die meest opvallende vraag, uh, of ja waarom of wat vraag is, wat is de eigenlijke vrucht van een aspergeplant? En je hebt het opgezocht, hè, Peter, dan. Wat, het is een wat? rode bes. Ja, kijk. Maar waarom? Maar ik Wanneer? vind dat een vreemde vraag om in zo'n lijstje... Ja, want het is moet er toch... toch op tien of zo... Ja, en dan moet er toch iets ja, rond gebeurd zijn. Ik weet ook niet wat precies, maar... Ja, elke jaar... Ah, ja. De vrucht van een asperge. Je wordt toch niet wakker en je denkt... Oh, weet je wat, ik mij nu afvraag. <laughs> wat is de vrucht van een aspergeplan? Dat ja. heb ik nog nooit gehad. Elk jaar zijn er wel asperge, maar waarom dan dit zo? Ja, er is ook geen verklaring. Nee, we hebben gewoon de lijst gekregen. Ja. Want Aaron Blommer, top, hè? maar dat dan ja. de meest gegoogeld artiest. Dus dat we denken van... online Thijs, Camille, ja. aye, bal, hè? Oké, okay, lieve mensen, ik daag je uit. Kijk even in je Google-geschiedenis. Ja. Wat is het laatste dat jij hebt opgezocht op Google? Deel het nu even in de app van Radio 2. Zeer benieuwd. En als iemand kan verklaren waarom de aspergeplan en de vrucht daarvan ooit gegoogeld is, ja. ook dat mag je delen. Goedemorgen, morgen, Radio 2. Ho, ho, ho. Ja, Kerstman. Jouw goedemorgen. telt voor twee. Peter en Kim. VRT. Zonder de zorgen en zonder heen. de geest, een schoon zomer hier kan zijn. Waarom uit het oog verlopen? Een warme weiland wel kan zijn. Open de vensters en open de ogen. zie je een schoon zon zijn. Ik hou van and k Zonder zorg en zonder regen, hoe schoon de zomer hier kan zijn. je dan op 1 mei, Charlotte? Nee, het is wel een van mijn favoriete nummers, maar ik heb dit jaar uh, The Time of My Life uit Dirty Dancing op nummer 1 gegaan. Oh, jij vuilendanser, hè. Oh. Maar dus, uh, de Beatles... Gaan doen ook. Ja, hè? kan Toen? ze. Dus je Veel... moet je hier eens oefenen, Peter. Moet je het straks met haar eens doen, de lift. Ja. Oh. Even dansen. Veel te weinig Beatles altijd in die radio 2 op 2000. Vorig jaar op 216. Het kan nog hè? nog een uur, kan je stemmen. Geert Rampelberg uit Londers. Goedemorgen, Geertje. Goedemorgen. Wij mogen zeggen de Doef. Ja. was dat ook alweer? Ja, iedereen mag dat zeggen. Dat is geen probleem. Zo kunnen ze mij het best. Maar waarom? Waarop, ja, waarom noemen ze jou Doef? Uh, dat is van vader op zoon. Uh, van, eigenlijk van grootvader. Van de Hoeve. De Brandewijnhoeve, Dat Die is een bekende boerderij in Stenenveld. En Mijn vader was Fong van Doef. Mijn grootvader was Jean van De Hoeve. De <lacht> en ik ben dus geërfd ah, van Doef. Jean van, Doef. En dat was, van en De Hoeve. Van De Hoeve. Maar Ay, de hoeve, ja. hoeve ja. werd dan doef. Ja, ja. We hey, wijken ja. af, Geert. Want wat is het laatste dat jij gegoogeld hebt? SOS uh, chips heb ik hier juist gezien. Hoezo? Ja, het was gisteren SOS Piet op tv. en uh, ja, Ik heb daar goede herinneringen aan. Uh, SOS, uh, de Piet is bij mij, een keer komen pistas en maken. Dat was een heel fijne uitzending. En enkele jaren later heb ik hem nog een keer gevraagd, ja, gevraagd, ja voor in het onderwijs, in het eerste leerjaar bij ons in school, bij uw friet uh, chips te komen maken met de kindjes. En dat heeft hij ook gedaan. En uh, ik dacht daaraan. En ik kwam een keer zien of ik ervan ook ergens beelden truc vond van SOS Piet chips toen hij bij ons in school is gekomen. Uh, en heb je ze gevonden? Ja, uh, die bijlen bestaan natuurlijk nog, ja. Ah ja, alles ziet je dus terug via Google, hè. Makkie. dankjewel, je ja, Doef. Geniet van de dag, hè, man. Ja. Dat komt zeker in orde Dag, voor doei. jullie hetzelfde. Dag. Zometeen alle nieuws uit jouw buurt. Het is 1 over half 7. Charlotte. Goedemorgen. In de Amerikaanse staat Texas is het eerste F-35-gevechtvliegtuig voorgesteld dat ons land heeft besteld. Premier de Croo was erbij tijdens de ceremonie. België bestelde 34 van die vliegtuigen. Ze moeten de F-16's vervangen. En wielrenners Remco Evenepoel en Lotte Kopecky zijn verkozen tot sportman en sportvrouw van het jaar. En de Belgian Cats, de basket. Zijn ploeg van het jaar. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sande Mulder. Een heel goede morgen bij de Groenplaats in Antwerpen is vannacht een brandbom gegooid naar een Mexicaans restaurant. Niemand raakte gewond. Het is wel al de tweede keer op korte tijd dat een aanslag wordt gepleegd aan het restaurant. Walter Bruins van de politie. Ja, dat is onmiddellijk gepaard gegaan met eigenlijk een grote steekvlam. En dus is er ook wel wat meer schade dan de, bij het vorige incident. En ook aan de overkant van de straat stond een wagen geparkeerd en die heeft ook schade opgelopen. Dus uh, we hebben nu het gerechtelijk ter plaatse gevraagd, dovo ter plaatse om hun expertise. En dan zullen we kijken in welke context of omstandigheden dat die feiten zich hebben voorgedaan. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. Of er een link is met het drugsmilieu zal later worden onderzocht. De harde supporterskern van KV Mechelen kwam gisteren niet opdagen bij de wedstrijd tegen Club Brugge. Sfeergroep 25-7 heten ze. En ze hadden in overleg met de club een gigantisch spandoek gemaakt waarop een man stond met een pistool. Stool. Een paar dagen voor de wedstrijd kwam er toch een verbod om de TIFO te gebruiken, omdat het niet brandveilig zou zijn. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij de sfeergroep, want ze hadden 4000 euro geïnvesteerd in het spandoek. Ze besloten daarom om niet naar de wedstrijd te komen. KV Mechelen liet weten dat het de reactie betreurt en benadrukte dat de brandweer geen toestemming had gegeven. KV Mechelen speelde uiteindelijk gelijk tegen club. Het werd 0-0. De AED-studio's in Lint willen een voorbeeld zijn... om de entertainmentindustrie te vergroenen. Dat zegt de CEO naar aanleiding van het tienjarig bestaan. AED nam het mediacomplex tien jaar geleden over... na het faillissement van Alphacam. Sindsdien is er enorm geïnvesteerd... in zaken zoals ledverlichting, warmtepompen en zonnepanelen. De energiekosten zijn van 1 miljoen euro naar 100.000 euro gegaan. Dat zegt Glenn Roggeman. En als het nodig is, zegt de CEO ze de buurt ook van stroom voorzien. We hebben nu quasi 1,5 miljoen watt aan solarpanels op onze daken. Twee jaar geleden heb ik gezegd, we gaan nog verder gaan. We gaan in batterijs, maar niet enkele normale batterij, maar een batterij die haar capaciteit kan heel snel uitspuwen voor het net te ondersteunen. Wanneer dat iedereen s'avonds zijn microgolf of zijn verwarming aanzet, kunnen wij het net ondersteunen met 1,5 miljoen watt. En sport in het squash heeft de campus Nele Gillis de New Zealand Open gewonnen. In de finale haalden ze het van haar zus Tine Gillis. Ze versloeg haar zus na drie sets. Het is al de tweede keer deze maand dat de zusjes elkaar treffen. De vorige keer was het tijdens de Singapore Open. Ook toen won Nele Gillis. Bewolkt en het kan hard waaien en hier en daar ook buien. Temperaturen tot 10 graden. En meer nieuws uit Antwerpen hoor je hier binnen een uurtje. Of vind je in de app van 14 Nieuws. Pagmona, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het laatste dat jij gegoogeld hebt? Uh, oef? Uh, Google Maps. <laughs> Google gegoogeld. Google Maps. Dat is dan toch een verkeersvrouw, hè? Google Maps. Ja. Ah. Kijk, zegt echt waar. Ja. Topper, topper. Maar goed, hoe zit het met Google Maps op de weg? Op de E314 wat hinder, hè? dus van Lummen naar Leuven verlies je nu een half uur tussen Bekkevoort en Aarschot en dat komt door een ongeval. Richting Antwerpen ook een half uur aanschuiven op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de Antwerpse ring naar Gent vertraag je 20 minuten tussen antwerpen oost en Linkover. En dan rond Brussel wat file rijden in Gronendaal. Op de buitenring is dat. De weg is daar wel vrijgemaakt. Verder gaat het wat trager op de binnenring nu al van Strombeek tot de werken in Vilvo.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 Bonjour, alors une grande frite mayonnaise s'il vous plaît, des beaches bien cuites, double cuisson, pas trop grasse, très légèrement salée, un cœur bien fondant et moelleux, et surtout bien croustillant et doré, ok On s'habitue vite à un tel niveau de personnalisation. Citroën C3, la préférée des Belges et ses 97 combinaisons de personnalisation possibles, est à partir de 199 euros par mois pendant 60 mois en private lease. C'est le moment d'en profiter. Citroën. Offre valable jusqu'à fin décembre, sous réserve d'acceptation du dossier. Krelan, goeiedag. Ja, goeiedag. Ja, goeiedag. Uh, mijn vrouw en ik vroegen ons af, ja. is Krelan nu een bankbank of meer een bankbank? Uh, Wel, uh, Krelan is een bank, ja. dus uh -huh. met alle gebruikelijke producten, maar ook met een persoonlijke service. Ah, ja, voilà. Ze ziet er ja. als dat ja. Een bankbank dus. Ja, we zijn een bank, maar geen bank. Allee, een grote bank, maar op mensen. Ah ja ja, ja, ja. Een bank met alle producten van een grote bank, maar ook met een menselijke aanpak. Bij Krelan vinden we dat vanzelfsprekend. Krelan, daar wordt u beter van. Dura nodigt uit. Het ultieme concert op donderdag 28 en vrijdag 29 december in het Sportpaleis. Ik ben zo Meer dan 20 inzaam. artiesten brengen een eerbetoon in aanwezigheid van de keizer van het Vlaamse lied. Wilt nodigt uit. Tickets en info via sportpaleis.be samen met Radio 2. Vier kerst met Xina. 21% btw cadeau voor al onze klanten. Info in je winkel of op ixina.be Ixina, ja aan je dromen. Telenet One stelt voor... De feesten zijn voor iedereen. Woe, ik heb veel gegeten. Uh, mensen, had nog een plekje over voor het dessert? Hè? Ja, zoveel restjes. Daar gaan we nog een week van kunnen eten. Maar de dag erna is voor jou alleen. Om uh, te scrollen op een nieuwe smartphone. <laughs> Word nu ook One van Telenet. En kies een van de feestpromos. Zoals een Samsung Galaxy A54 smartphone voor maar 99 in plaats van 429 euro. Voorwaarden op telenet.be of in je telenetwinkelpunt. Ja, misschien heb je dat net gehoord, maar er was iets vreemds aan de hang... In, in, de, in de reclame. Ja? Ja. Wim de Smet, fijne morgen. Dacht Ik even op een Franstalige radio, was. Reclame voor een automerk in het Frans. Dat klopt. Dat was een klein foutje. We hebben hier de baas van de Radio 2-reclame bij ons. Benjamin Scholaert, Goedemorgen. Goedemorgen, beste vrienden. Alles goed met jullie. Zo de tol tolk van Radio 2. Voila, meteen ook even in het Frans aanspreken. Na dit moment, uh, tout va bien, kind? est Oui, yeah, tout va bien. Benjamin. C'est un weekend. Hoe kan dit wat zeg je? Hoe kan dit? Geen idee. <laughs> Ik ga het eens uitzoeken. Het is dat? Dus, dus een paar mailtjes sturen. Veel belangrijker, jij bent nog altijd bezig aan het tellen. Ja. Met Radio 2 stemweekend van de top 2000 is nog niet afgelopen. Nee, nee, nee, het kan dus nog altijd en ik heb al mijn werk gehad door het afgelopen weekend om alles opgeteld te krijgen. Heel veel stemmen zijn er binnengekomen. Het kan nog heel even. Nog een uur. Nog een uur. Straks gaan we afsluiten en dan begint het. Veel Franstalige chansons? Valt eigenlijk mee. Hm. Valt eigenlijk mee. Nou, niet zo heel veel. Heel veel Vlaams wel weer. Heel ja. veel Vlaams. Dat is bof, hè? Ja. Oh, maar goed. Dankjewel. Uh, en zoek het uit van de reclames. Radio 2. Jouw Goeiemorgen telt voor twee. Goeiemorgen morgen.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 Altijd, nog altijd, nog altijd op een Vlaamse zender, dames en heren. Ja, Goeiemorgen, morgen. Het is een erreur. Bleed in paniek <laughs> dat er een reclame was van een Frans automerk. Ja. Kleine ruiken, het is dat. <lacht> Goedemorgen, Stijn de Kerpel. Die heeft de foutcodes gegoogeld van de boiler. Ja, maar dat zijn toch dingen die je veel googelt. Hè? Zo van die dingen die niet werken thuis. En dan ga je dat toch googelen, want handleidingen, dat doe je toch niet meer. Moet je door heel die handleiding gaan. En Mia Baars zegt ook bijvoorbeeld, ja, wat ik laatst heb gegoogeld is de handleiding van de wasmachine. Want ik had per ongeluk het kinderslot opgezet en ik kreeg dat niet meer af. Dat Zo allemaal. van die dingen, toch? Ook een hele mooie. Dirk Hendricks, hoe kwik je extra geld? <lacht> Goed gedaan. Sven, goeiemorgen. Goeiemorgen iedereen sven Anteun is uitsteken, hè? Jouw laatste Google-opdracht was een garage die snel naar de remmen van je auto zou kunnen kijken, maar het is misgelopen. Vertel eens. Oei. Ja, ik vind direct een garage die uh, eigenlijk vrij snel tijd heeft om uh, iets naar de remmen te kijken. Ja, blijkbaar moet je wel opletten met dat soort zoekopdrachten, Sven. Ja, want je krijgt ook uh, eerst allemaal van die Loesje-garages. Ja, mm -hmm. ja. Dus, uh, ja, dit ja. zijn advertenties om, waarschijnlijk, beetje, hè. Ja, advertenties en uh, van die garage, als je erop klikt, dan gaat het direct zoveel, alleen dat je er niet ziet hoeveel prijzen dat is, niet transparant zijn, uh, ja, vind ik maar louche. Ja, het zijn blijkbaar bedrijven die heel veel betalen aan Google hè, om dan bovenaan te komen staan. Uh, maar dat zegt natuurlijk niets over de kwaliteit van de garagist of de loodgieter of slotenmaker. Uh, maar we kunnen dat wel vermijden. Dus bijvoorbeeld een vakman nemen die je kent of iemand in de buurt en zeker goede afspraken maken op voorhand over de prijs en dat dan uh, op papier zetten. Nu, uh, onze consumentendienst bij Radio 2 is daar volle bak mee bezig, krijgt daar ook heel veel vragen over en uh, we gaan die tips zo meteen op radio2.be zetten. Ah... Sven, okay. als, je nog eens, als je nog eens vragen hebt. Consumenten het radio 2.be. Vanaf januari is er een grote consumentenshow met de DJ okay. Xavier Taverne Dus het komt helemaal goed. En hopelijk komt het goed met je remmen, hè? Er moet toch iemand ja, hem kunnen helpen? Kom wel, kom wel goed, kom wel goed. <laughs> Geniet van de dag, Sven. Dankjewel, hè? Ja, dag Het is intussen kwart voor zeven. En uh, ja, Kim, je bent terug. Ik ja. ben terug, ja. Het is ook de dag dat je hoorde dat Kim van Onsen terug is. Dat is effe gereden. Dat had een goede reden, hebben we jou verteld, lieve luisteraar. Maar je wou daar graag zelf ook nog iets over zeggen, Kim. Ja, ik, ik ben natuurlijk heel, heel blij om terug te zijn. Maar het waren een paar heel uitdagende uh, weken. Oh, ik krijg zo. de kikker in de keel. Maar ik ga proberen om het echt goed te vertellen. Um, ja, mijn papa en dus heel ons gezin bij uitbreiding hebben een paar heel zware weken achter de rug... Um, en om zijn privacy te respecteren um, ga ik daar niet dieper op ingaan wat er allemaal gebeurd is. Ik weet dat de mensen dat wel gaan begrijpen en respecteren, eh, want dat zou je zelf ook niet graag willen. Um, maar mijn ouders hebben ons eigenlijk altijd heel goed geholpen met alles in heel ons leven lang. En dankzij hen is het dat ik al die jobs kan combineren en zoveel kan doen in mijn leven. Um, dus nu zij mij heel erg nodig hadden, vond ik het eigenlijk evident um, dat ik vooral aan mijn vader zijn zijde zou staan om samen met hem te vechten uh, tijdens deze moeilijke momenten. Uh, ik vond dat ja, prioriteiten stellen, zeggen ze dan. Uh, ja, en ik ben eigenlijk heel dankbaar dat dat komt. Ik, ik besef dat dat niet voor altijd, uh, altijd voor iedereen mogelijk is. En ik wil Radio 2 dan ook heel hard bedanken om mij die kans te geven en, en te begrijpen dat mijn plaats heel even bij mijn familie was en daar zal ik jullie als collega's en, en Radio 2 bij Uitbreiding eeuwig dankbaar voor zijn. En ook de luisteraars hebben mij eigenlijk de afgelopen weken regelmatig een hart onder de riem gestoken en veel begrip en geduld getoond en dat deed heel veel deugd. Dus dank jullie wel allemaal. Um, je kan altijd wel zeggen, ja, familie komt altijd op de eerste plaats. Maar als het erop aankomt, vond ik dat ik nu ook um, de daad bij het woord moest voegen. En uh, sommige dingen kan je in het leven niet opnieuw doen. En dat moeten we allemaal wel beseffen. En uh, nu ben ik wel heel blij dat ik terug ben. En, en ik snak naar normaal. Want normaal is soms verdorie fijn. En dat durven we al wel eens vergeten. Ja, is gek, hè? Ja. Dank je wel. Heel fijn. Maar ik ben heel ja. blij om terug te zijn. Dat Echt wordt waar. Zo. zo klinkt einde jaar bij ons. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. has De koffie van VOF, de kunst. Heel veel mensen die blij zijn dat je terug bent, Kim. En ja. zoals Marcella laat weten, voor je vader, er zijn op moeilijke momenten zo belangrijk. Daar ga je nooit spijt van hebben, natuurlijk. Dat denk ik ook niet. Ik heb, ik heb ook echt wel zoiets van... Ik heb al heel veel in mijn leven kunnen doen door die mensen. Uh, dus als ik nu een paar weken bij hen ben, dat gaat het echt niet maken. Uh, je werk loopt niet weg. Kijk, alles is hier nog. Ik ben gerust. Uh, maar sommige andere dingen gaan helaas en ook wel voorbij. Uh, ja, en ik, ik, vind, ik vond het de enige juiste beslissing. Het kwam gewoon vanuit mijn buik en, en het was mijn gevoel dat zij ja, dit... Ja, en soms, het is ook, het is ook een bijzondere job. Hè? Wij staan op om de mensen blij en gelukkig te maken. En um, als je jezelf dan niet zo goed voelt, is dat, is dat gewoon heel moeilijk. Hè? Ja, maar daar gaan we vandaag wel iets aan doen. Sofie zit al helemaal klaar voor het vervolg van het efteling Ja, over een klein half uurtje, Sofie. Ja. Hou je klaar, want eerst... Oh. Margo het kapje. Goeiemorgen, Margot van de regio. Hallo, goeiemorgen. Margot, ik heb gehoord dat jij je een, een kapotte rib gehoest hebt. Dat is waar. Dat is maar geen kreeg nieuws. Ja, ja. Hoe, hoe is het intussen met de rib? Gaat het? Uh, niet al te best vandaag. Nee. Oh, Oei. ja. Maar je moet wel. Ja, je bent, bent zo'n strijder, hè. want ja. toch ben je alweer onderweg. Naar welke regio ga je vanmorgen? Wel, wie meekijkt via de Radio 2-app, die kan hier een rode A achter mij zien prijken. Ik sta aan het zwembad De Wezenberg in Antwerpen, want ik heb afgesproken met André, die hier ook net is toegekomen. Hij is dag aan het zeggen tegen de vele zwemmers, die hier trouwens om 7 uur ochtends al zijn. Maf. Maar André is 85 jaar oud en vorige week, hou u vast, nog drievoudig Europees kampioen geworden. Dat is echt ongelooflijk. Ik kom hier elke dag zwemmen en ik ga vanochtend een keer met hem meetrainen en dan hoor je binnen een klein huurtje zijn zot, maar zeer inspirerend verhaal. Lekker zwemmen, zo morgens vroeg. Dank je wel, tot zo meteen. van de regio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 Langs met tips en tricks. Dus kom zelf ook eens kijken. In Genk, kerst op zijn best. Zij aan zij met Libelle. Schenk een klein cadeau dat groots kan uitpakken. Een cadeautje gevuld met krasbiljetten van de Nationale Loterij. Feestige geluksdagen. Jouw perfecte eindejaar start bij het nieuwsblad. Zo haal je genoeg gesprekstof uit onze krant voor 2,99 euro per week en ontvang je gratis 6 exclusieve wijnen, geselecteerd door onze wijnkenner Alain Brukes. Een cadeau ter waarde van 150 euro. Ontdek het op nieuwsblad.be actie. Nieuwsblad, begin bij ons. Ons vakmanschap drinken met verstand. De Samsung Galaxy S23 Ultra en Galaxy Watch voor 0 euro bij Proximus. Amai, Amai. dat valt mee, smartphone voor die prijs Anbar. dat wat mee zo kunt je nog een keer op reis In pizza of dennen. voor u is het allemaal oké okay. Zo je maar kunt stoeven met uw galaxie oh, kan een tij. Samsung Galaxy S23 Ultra en Galaxy Watch voor 0 euro bij een mobiel abonnement info op proximus.be proximus, proximus. Do do do. think possible winterreview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 Zeg, ik ga je van job veranderen. Klopt. Ik koos voor een opleiding tot verpleegkundige. O, terug naar de schoolbanken. Yep, en ik krijg zelfs een loon tijdens mijn opleiding. Amai, de max. Zin om verpleegkundige of zorgkundige te worden? Ontdek jouw switch op kiesvoordezorg.de Met de steun van de federale overheid. It's beginning to look a lot like Christmas Met de mooiste deals van boven Zoals alleen vandaag sokken en boxers gift Met tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Bekijk deze en andere mooie deals in de app van BOL. Een autoverzekering die terugbetaalt als je minder rijdt. I love it. En ik ben niet de enige. De kilometerverzekering van België's Direct Verzekeringen is online zo geregeld. Je wordt direct geholpen via chat of telefoon. Hallo. En op belfiusdirect.be bereken je in 5 minuten je prijs. It, Voor uitsluitingen en voorwaarden van de autoverzekering... raadpleeg de infofiche op belfiusdirect.be slash kilometerverzekering. Cryptomunten, dat is de toekomst. Oh, ik zeg het. Kerstfeest. Allee, wat zeg jij nu? Elk jaar opnieuw discussie. Ja? Zeg dat ik het gezegd heb. Ja. En dezelfde ja. argumenten. Ja, jij kunt dat wel zeggen, maar... Uh... Maar plots krijg jij een ingeving en roep je vanuit het niets. Uh, tijd voor de cadeautjes. Yeah! Schenk een klein cadeau dat groot kan uitpakken. Een cadeautje. Gevuld met krasbiljetten van de Nationale Loterij. Feestige geluksdagen. Uh. Een nieuwe kans om mee te gaan naar de Winteren-Effeling. Als je meeschrijft aan ons Goeiemorgenmorgen-sprookje over 20 minuten, zit klaar. Elke dag, 11 voor 2, WNG Radio 2. Het is 7 uur, VRT-nieuws krijg je vanmorgen van. Kroon. Goedemorgen. In Antwerpen is alweer een aanslag gepleegd op een restaurant. Het eerste F-35-gevechtsvliegtuig dat ons land heeft besteld is voorgesteld in Amerika. En Remco Evenepoel en Lotte Kopecky zijn sportman en sportvrouw van het jaar. Vlakbij de Groenplaats in Antwerpen is afgelopen nacht een brandbom gegooid naar een restaurant. Niemand raakte gewond. Het is wel al de tweede keer op korte tijd dat daar een aanslag wordt gepleegd. Wouter Bruid van de politie vertelt wat er gebeurde. Dat is onmiddellijk gepaard gegaan met eigenlijk een grote steekvlam. En dus is er ook wel wat meer schade dan bij het vorige incident. En ook aan de overkant van de straat stond een wagen geparkeerd en die heeft ook schade opgelopen. We hebben nu de plaatse gevraagd dovo ter plaatsen om hun expertise. En dan zullen we kijken in welke context of omstandigheden dat die feiten zich hebben voorgedaan. Wie de daders zijn is nog niet geweten en of er een link is met het drugsmilieu, dat wordt nog onderzocht. De berging van het gezonken schip op de Bovenschelde in Zevergem bij Gent verloopt moeilijker dan verwacht. Sinds gisteravond is een kraan op een drijvend ponton bezig met de lading grind uit het schip te halen. Door minder gewicht zou het schip kunnen bovenkomen, maar dat is voorlopig nog niet zo, zegt Geert Wijmeijs van de Vlaamse Waterweg. Momenteel hebben we al een duizend ton overgeladen. Ondanks dat zit er nog geen beweging in het gezonken schip. De volgende uren zal er ook een overleg zijn tussen de duikfirma die de berging coördineert en de andere bergingsmaatschappijen die daar aanwezig zijn, om te zien wat extra materiaal eventueel nodig zal zijn of welke actie er nog moet worden genomen met de bedoeling om straks het schip te kunnen wegnemen. De komende uren zullen er nog geen schepen kunnen passeren. Er waren twee mensen aan boord, maar die konden op tijd het schip verlaten. In de Amerikaanse staat Texas is het eerste F-35 gevechtsvliegtuig voorgesteld dat ons land bestelde. Dat gebeurde tijdens een ceremonie in de fabriek van de producent. Ons land heeft in totaal 34 van die vliegtuigen besteld. We hebben ze nodig, zegt premier De Croo, die bij de voorstelling was. Het is een belangrijke stap in onszelf te beschermen in de toekomst. Sinds twee jaar weten we dat in Europa dat, dat niet evident is en dat wij moeten beschermen waar dat is onze rijkdom, onze democratie. De omschakeling van de F-16, die bijna 40 jaar gebruikt is, naar de F-35 is een zeer belangrijke stap. Dit zorgt ervoor dat we het juiste materiaal hebben om ons te beschermen. En de nieuwe gevechtsvliegtuigen kosten samen bijna 4 miljard euro. VRT en RTBF maken samen een documentaire over koning Philip, waarin hij zeer open en spontaan vertelt over zijn job en persoonlijk leven. De documentaire wordt eind deze week en begin volgende week uitgezonden. Volgens de makers is het ongezien dat een koning zoveel over zichzelf praat. Zo vertelt hij ook over zijn familie. Er is ook iets dat wij gemeenschappelijk hebben in onze familie, als we onder elkaar zijn. We lachen veel, we hebben humor. En dat is voor ons belangrijk. In het voetbal heeft leider Union met 1-3 gewonnen bij Charleroi. Union kwam 0-3 voor. Het tegendoelpunt op het einde was even lastig, zegt Alessio Castro-Montes. Het was een sterk Union. Uh, ik denk het enige jammer aan deze, deze wedstrijd is uh, dat we het op het einde toch nog uh, die clean sheet weggeven. Zeker omdat je ziet dat, dat het helemaal onnodig was vandaag. Dus uh, ja, dat leeft zeker in die groep. Ja, natuurlijk gaan we er niet te hard aan tillen, want ja, we zijn hier toch nog komen winnen. Altijd moeilijk hier op Charleroi komen winnen. Union heeft nu zes punten voorsprong op eerste achtervolger Anderlecht en dat speelde gisteravond 2-2 gelijk tegen Standaard. En wielrenners Remco Evenepoel en Lotte Kopecki zijn verkozen tot sportman en sportvrouw van het jaar. Kopecki is de eerste wielrenster ooit die kon winnen bij de vrouwen. Ze won wel al andere trofeeën in de sportwereld, maar de prijs voor sportvrouw van het jaar springt er nu toch wel uit. Ja, die en die, die uh, Christel Fietz, dat gaat enkel over het wielrennen, maar dit gaat gewoon over alle sporten heen, dus... Um ja, dat is uh, zeker speciaal. Ik heb toch voor gezorgd dat ik vanavond aanwezig kon zijn. Uh, dat er toch zijn is dat, dat ik niet wou missen. Dus uh, nee, zeker een moment uh, ja, waar ik heel trots op ben. Voor Evenepoel was het zijn derde trofee als sportman van het jaar. En de Belgian Cats, de Belgische basketster, die zijn ploeg van het jaar geworden. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Aan een Mexicaans restaurant vlakbij de Antwerpse Groenplaats... ...is voor de tweede keer deze maand een aanslag gepleegd. Het gebeurde met een brandpom. De voordeur van het restaurant en een geparkeerde auto... ...vlakbij raakte zwaar beschadigd. En in het squash heeft de campus Nele Gillis de New Zealand Open gewonnen. In de finale haalde ze het van haar zus Tine Gillis. Het is bewolkt en de wind waait woest. Er kunnen ook hier en daar buien vallen. Temperaturen rond 10 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Mona, goedemorgen. Goeiemorgen. De meest gegoogelde dingen um, waren dus niet Google Maps. Maar nee. ik. Ja, je zei dat, maar google jij dan Google Maps of heb je dat gewoon gebruikt bedoel je? Nee, ik google dan Google Maps omdat ik dan van op mijn computer wil kijken, bijvoorbeeld. waar dat, dat ongeval net gebeurd is. of hoe dat ik het er makkelijk van hier naar daar geraak. Crazy ja. traffic woman. Maar goed, ja, kijk okay, zoals... maar even. Waar staan de files van morgen? Uh, vanmorgen staan ze richting Antwerpen. Daar verlies je 1 uur op de e 313 vanaf Herentals-West. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent vertraag je een half uur tussen Merksem en Linkeroever. Ook richting Beveren 10 minuten extra van de A12 tot in Lillo. Dan goed uitkijken voor een defect voertuig op de E19 van Antwerpen richting Brussel. Die staat in de Kraaibeektunnel op de rechterrijstrook. Op de buitenring rond Brussel vielen rijden in Waterloo. Op de binnenring in Halle Verder op een kwartier bij van Strombeek tot Hinder op de E314 van Lummen naar Leuven, tussen Deeltwingen en Holsbeek. En op de ring rond Gent van Gent-Zeehaven richting Zelzate is in Desteldonk nu de rechterij dicht door een ongeval. Ja, het gaat ver zijn. Hè. Nog een half uur en dan, dan is het onherroepelijk gedaan. Dus als je nog wil stemmen voor bijvoorbeeld Beyoncé. Doen hè. Morgen, morgen. I'm up today vorig jaar niet in stond. Ik vind dat zeer hey, bizar, hè. Hey, Staat ook in mijn top drie, hè. Morgen, je maandag begint. Ja, absoluut. Maar wel niet met Single Ladies. Oh. Ik vind um, Hello een heel mooi liedje van haar. Maar niet Halo, hè. Ja, het is heel verwarrend. Ze heeft Hello, maar ze heeft ook Hello. You had me at Hello. Dat is een beetje een minder populair nummer van haar. Ja, ja. Maar ik vind dat een heel mooi nummer. Kijk, het kan ook, nog, weer Nog twintig minuten om te stemmen ja. voor de Radio 2, top dus, 2000. Nou, kom op, Beyoncé. Kan in de app of radio2.be. Chris Kaan uit Assen, die is duidelijk aan het meekijken, is het nu toeval dat onze twee dames in de studio in het zwart gekleed zijn en een haar hebben geknipt. Hè? Ja, haar is toch altijd voor? Ja, maar een beetje geknipt vorige week. Nog ja, een beetje. Een beetje korter. Ja. Dank je kraan. Jij bent uh, kraan. ook vaak in het zwart gekleed. Ja, dat is waar. Ja. Altijd eigenlijk, ja. Het is vandaag 11 december, de dag dat je hoort op Radio 2. Ik zag dat hier net. hebben de sportman en sportvrouw van het jaar. Maar er is dus ook een Belgisch wereldkampioen in het darts. Andy Bates uit Aalst. De eerste keer. En die heet dus The Beast from the East. Hoe is dat? Wereldkampioen met de semi-profs. Andy, goeie bal, jongen. The Beast from the East. Oh, alleen. Dat nog eens termen. Dat we zon een keer zouden noemen. Hmm. Oh. Bewolkt, maar in West-Vlaanderen zou de zon kunnen schijnen. En de zon schijnt hier ook, want Kim van ons is terug. Oh, nou, dankjewel. Ja, en ik ben ook heel, heel blij om terug te zijn. Maar ik moet zeggen dat ik Radio 2 en jullie dus ook heel dankbaar ben voor de tijd die ik heb kunnen nemen. Want sommige dingen in het leven kan je uh, niet opnieuw doen. En dan moet je beseffen... Maar ik had ook heel veel nood aan een beetje normaal. Want normaal vinden we soms zo, ah, het kabbelt allemaal een beetje. Maar uh, soms snak je verdorie naar een beetje normaal. Dus uh, het is fijn om hier te zitten. Zeker in deze gekke tijden. Ja, Bo, En dan een bijzonder verhaal uit Leuven, Vlaams-Brabant. Daar, dus, dit wil je horen. <lacht> dit weekend, don't do this at home, kiddos, zeggen ze dan in het Engels. Een dief heeft op een originele manier proberen in te breken. Wat heeft hij gedaan? Wat gebeurde in Café De Optimist op de vismarkt in Leuven. En de man was verkleed als courier voor een maaltijdbezorger. Dus met zo'n grote vierkante rugzak. Dat wil ik dan verlaat. maken. Ja, het het heet hele, heet hele, dus een hele outfit. Uh, niet voor een bepaald feestje of zo, maar echt. Hij dacht, hey, ik ga als courier daar binnen gaan. En hij vertelde de cafébaas dat hij eten mee had voor iemand van de klanten. Maar dat was niet zo. En hij glipte dan verder in het café naar het bureau. Hij heeft daar een kluis proberen te stelen. <tus> Om dan in die grote vierkante rugzak te stoppen. Maar die kluis die woog wel 40 kilogram, was een beetje te zwaar. Dus een beetje een misrekening van de dief. En een medewerker die heeft uh, ja, dan voetstappen gehoord in het bureau. En gezien dat er eigenlijk iemand was die daar niet hoefde te zijn, um, die ging kijken. En die dief die kon uiteindelijk toch nog ontsnappen. Dus wie weet is die nog echt. Maar, maar zonder buiten dan. Zonder buit. De kluis was te zwaar. Alleen maar dan, dan zo goed voorbereid. En dan in de uitwerking Tof teken ja. laten vallen. Gelukkig. Ja, doe Gelukkig. het niet. Niet doen, het is dat. Goede uitwerking, want er is een nieuwe kerstsong van Jaap Reesema. Maar één wens met kerstmis. Het is nieuw, je gaat ervan genieten. Van je 3, 2, 1... Straat door de sneeuw naar huis toe gaan en ik sta hier te wachten. In mijn een eentje voor het raam, glas gevuld, lichtjes aan. Maar ik zweef in gedachten en ik denk. Jij bij me bent Wat dan pas kan is net, over nooit iets is veranderd, en ik denk aan jou, hoe je door Wat dan pas kan kerst echt beginnen Ik heb zo lang gewacht Dus hou... Thank mm -hmm is een beetje klef, maar het is wel heel mooi, maar één wens met kerstmis. Bon, lieve mensen, erg goed nieuws als je houdt van de podcast van de VRT, want we gaan live. Je kan live meemaken hoe Evi Grijart in haar podcast Alles Goed, zo heet hij, praat met Herman Brusselmans over verlegenheid. Ik neem die dag ook mijn zandloper mee en Tom Waas die vertelt me naar welk moment hij zou gaan als hij de tijd kon stilzetten. Het gebeurt allemaal op het VRT Max live podcast event. Pak even je agenda... Ja, zaterdag 9 maart 2024 in Lamotte, in Mechelen is dat. Je kan nu je plaatsen reserveren op VRT Max. Klik daar even door op Podcast als je het live wil meemaken. Even met Herman en ik ben Tom mee. Je wil dat meemaken. tijd deze kerst. Shop bij Veritas de beste kerstcadeaus al vanaf 5 euro. Nu 3 plus één gratis op alles. Kijk op veritas.de.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 Nog tot en met 24 december fun. in alle funwinkels. Fun. Alle info op fun.be. Heb je dat al gezien bij onze buren? Nee, wat is dat? Die hebben alle elektro van Domo. Oh ja. Ja, strijkijzer, blender, stilstofzuiger, klok, XL en zelfs een domo soepmaker, 2,2 liter. Nee, die van de beste van de test van test komen. Ja, komt. die van Domo. De beste elektro aan de beste prijs. Domo, Electro! Om 5 over 1 bij Veritas. Oh, wel een wollen mutsje voor onze Jean. Nice. 11 over 1. Oh, een Nantasje voor Babs. 20 over 1. Oh, en een cadeaubox voor Oma. Half 2. En oorbellen voor mezelf. We winnen tijd deze kerst. Shop bij Veritas de beste kerstcadeaus al vanaf 5 euro. Nu 3 plus 1 gratis op alles. Kijk op veritas.de. MUZIEK ...punto, punto, punto, punto. Usa la prima lettera per la risposta Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Dag, Anja. Goeiemorgen. Goeiemorgen, Peter. En al de rest... Goeiemorgen. Goeiemorgen. Anja Bergman uit aarschot. Zeg, vriendin van de show, je hebt intussen al gestemd voor de Radio 2 Top 2000. Exact nog 12 minuten, trouwens. En wie moest er absoluut op nummer één bij jou, Anja? Bij mij staat op nummer 1 in. In die neem mijn, ik mezelf om uh, met Let It Go. Oh, de originele oh. uit de film van Frozen. Dat is al een goed antwoord. Ja. En nu maar, punto punto. Zometeen start de klok. Je krijgt vragen, één letter van het antwoord. Vul aan bij drie juiste antwoorden weer een exclusieve goeiemorgen morgen ook. Snel spelen en pas je als je het niet weet. Veel succes. We beginnen vanmorgen met de M van hmm, Mama. Welke M ging in 1979 voor ons land naar het Songfestival met het liedje Hey Nana? Uh, pas. Welke N is een vrucht die erg belangrijk is voor muziek en voor een eekhoorn? Noot. Welke O is de vader van een van je ouders en is een ander woord voor grootvader? Opa. Welke P is een wijnsoort en een bekende Portugese stad? Porto. Oh, ja. Wat een nippertje. Micha Mara die is ooit naar het songfestival geweest met Heinana. Nee, Wist hij niet meer, hoor. Ja, ze is niet zo heel hoog geëindigd om niet te zeggen laatste. De N was een, een noot, klopt inderdaad. De opa was inderdaad de grootvader. En Porto, ja. ja Lekker gespeeld, Anja. Ze zijn binnen. Ja, dank u. Geniet, geniet van die Goeiemorgenmorgenmok. Fijne ochtend. Dat gaan we zeker doen. De koffie gaat zeker voor smaak. Speel daar ja. jezelf mee en win jouw Goeiemorgenmorgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Oké, okay, Eftelingliefhebbers, Hou je vast aan de takken van Roodkapje. Want over exact drie minuten een nieuwe kans om mee te gaan naar de Winter Efteling. De diepe jaren 80 en Sylvester Stallone sloeg Mr. T werkelijk compleet tot moes in Rookie 3. Die Eye of the Tiger van Survivor. Nog zo'n uh, leuke weerbokster. Goedemorgen, dag weerman Bram. Goedemorgen. Ik kijk naar buiten. Het is donker en een beetje nat, oh. ja, ja, het is weer boksen tegen de regenwolken. Hè. Het wordt een wisselvallige dag met een paar opklaringen, maar toch ook wel wat buien. De meeste buien zijn voor het centrum en voor het oosten van het land. Dus in het westen Daar houdt het ietsje droger, met daar ook ietsje meer zon. Vrij veel wind vandaag, dus die gaan we echt wel goed voelen. De windstoten kunnen oplopen aan zee tot 70 km per uur. Maar het is al wel weer zacht, met maximaal rond 10 of 11 graden. Uh, vanavond en vannacht wordt het geleidelijk aan wat droger. Minima rond 6 à 7 graden. Maar dan morgen opnieuw veel wolken. En we krijgen dan regen van west naar oost. Matige wind morgen en een zachte 11 graden. Ook woensdag helaas regen bij een graad of 9. Uh, donderdag zal wel ietsje droger zijn. Nog altijd wel veel wolken dan, maar wel wat frisser opnieuw. Met dan nog een graad of 5. Bon. Bob Schuurman zei, tiltwingen. die heeft een ja. vrije dag en is vroeger opgestaan om een sprookje te schrijven. Goed zo, Bob, goed. Maar aan het begin van je kerstvakantie kan nog beter. Je kan een wonderlijke driedaagse meemaken met ons op woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 december kan je heel dicht bij Langnek en Roodkapje in de winter Efteling met een live radio-show, live muziek. Nee, dat niet. Maar het was, was wel leuk geweest. Dat Ze hebben zelf... we, kunnen, we kunnen zingen. Hè? Kan nog altijd. Om 24 over 7 zit je klaar en word je wakker in de winterhefteling. Misschien want... Je schrijft mee aan ons sprookje. Ja. En dit is het sprookje tot nu toe. Er was eens dus een bos waar nog nooit een mens was geweest. Geen zaagmachine had ooit de stilte verscheurd. Geen jager had er ooit een schot gelost.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 In de ransel zagen ze een klein wezentje met suikerspinhaar en fonkelende sterren als ogen. Het wezentje sprong eruit en deed teken om het te volgen. Ja, en dan... Ja, dan. Er stond ook een goede echo op, vond ik. Mooi. Goed. Weer zo heerlijk meegeschreven, onder andere Anja Genbrugge uit Wachtenbeke. Anja, Goedemorgen. Goedemorgen Peter, Charlotte en Kim. Goedemorgen Anja. Je hebt aangevuld de winnende zin Proficiat. Je gaat volgende week sowieso mee Anja. Maar vooral, hoe ja. moest dit nu verder, denk je? Ja, Vertel. Um, ze volden het suikerspinnenwezentje en kropen onder struiken en over takken, tot ze het wezentje kwijt waren. Oei. Ze stonden plots in een open veld, met in het midden een grote eik. Daarin zagen ze een deurtje dat open stond. Wauw, wat gebeurt hier? Oh, en dan moet er daar iets gebeuren. Ja. Wat gebeurt er daar, ja? Het mag beginnen vooruitgaan, want we hebben maar een paar dagen meer om het sprookje volledig te maken. Deel het vervolg ja. in de app van Radio 2. En ga het volledig gesproken nog even bekijken op onze Instagram. Anja Genbrugge uit Wachtenbeken. we zien jou volgende week aan Langnek. Oh, is... Ik ah. denk het wel. En luister nog even goed naar de winnende zin en vul aan. Hier komt hij. Ze volden het suikerspinnenwezentje en kropen onder struiken en overtakken. Tot ze het wezentje kwijt waren. Ze stonden plots in een open veld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 Dream mm. In dat deurtje dat open stond in die grote eiken. Deel het vooral in de app van Radio 2. Het is voorbij. Je kan niet meer stemmen voor de Radio 2 Top 2000. Dank je wel om een weekend hard te stemmen een top 3 door te geven. En nu eens kijken naar Kerst, want dan begint die. De originele Radio 2 Top 2000. Zometeen het nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte, het is half acht. Goedemorgen. In het centrum van Antwerpen is afgelopen nacht een brandbom gegooid naar een restaurant. Niemand raakte gewond, maar van de daders ontbreekt nog elk spoor. En in de Amerikaanse staat Texas is het eerste F-35 gevechtsvliegtuig voorgesteld dat ons land heeft besteld. Premier De Croo was erbij tijdens een ceremonie. Er zijn in totaal 34 van die gevechtsvliegtuigen besteld en ze moeten de F-16s vervangen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Goedemorgen, nieuws uit Antwerpen. Ik ben Sam de Mulder. Charlotte zei het al, een restaurant is vannacht getroffen in het centrum van Antwerpen door een brandbom. Het is voor de tweede keer dat het Mexicaanse restaurant werd getroffen. En Wouter Bruins van de politie heeft meer uitleg. Ja, dat is onmiddellijk gepaard gegaan met eigenlijk een grote steekvlam. En dus is er ook wel wat meer schade dan de, bij het vorige incident. En ook aan de overkant van de straat stond een wagen geparkeerd en die heeft ook schade opgelopen. Dus we hebben nu eens de lab ter plaatse gevraagd, de dovo ter plaatse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 En als het nodig is, dan kunnen ze de buurt ook van stroom voorzien.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 De problemen op dit moment. Mona, goeiemorgen. Goeiemorgen. Vertel eens. Naar Antwerpen schuif je nu drie kwartier aan op de E313 vanaf Herentals West. De linkerrijstrook blijft daar dicht door een ongeval. Ja. Verder 10 minuten bij op de E34 tot in de Randst vanaf Oelegem en op de E19 vanaf sint job Op de Antwerpsring richting Gent verdraag je 40 minuten tussen Antwerpen Noord en Linkover. Goed uitkijken in Borgerhout. Eén rijstrook is daar dicht door een defect voertuig. Naar Brussel aanschuiven tot 20 minuten vanaf Semst tussen Deeldwingen en Wilt ...ook vanaf Overijsse... ...wel grotere hinder op de E40... ...een half uur tussen Bertem en Sint-Stevens-Wolue... ...want daar staat een defecte vrachtwagen... ...op de rechterijstrook. Rond Brussel de gebruikelijke files... ...op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren... ...op de binnenring een kwartier eerst in Halle. verder ...verderop hetzelfde van Strombeek tot Vilvoorde. ...door een defect voertuig op de E40... ...van Brussel naar de kust is in Groot Bijgaarde... ...de uitvoerstrook versperd... ...verderop wat rijden van Erpenmeren... ...tot Merelbeke. We gaan zwemmen. Ja, maar het is waar. We gaan zwemmen euh, met André. Wie is André? Dat hoor je over na nou, een minuutje of vijf. Bonjour. Alors une grande frite mayonnaise s'il vous plaît, des pintes bien cuites, double cuisson, pas trop gras, très légèrement salé, un cœur bien fondant et moelleux et surtout bien croustillant et doré. Oké? Okay? On s'habitue vite à un tel niveau de personnalisation.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 Wij houden van zon in de ogen, zee in het haar. Levendige pleinen, stille straatjes. Van in de sneeuw en bam op Insta. Zelf ontdekt of graag geholpen. Met achter elke bocht een nieuwe wauw. Vakantie. Wij houden van jou. It's a Sunweb Holiday. Sunweb. Goedemorgen, Morgen Radio 2. Ho, ho, ho. Yo, goedemorgen. Telt voor 2? Telt voor 2? RT Radio 2 Als wat me bezighoudt, welkom in het land van Sventipols. Welkom in het aardsparadijs. Welkom in het land van Sventipols. Welkom in dit feestparadijs. Maar weet u, als het aan mij lag, dan werd de prijs verlaagd. De Zwenties spreken, Zwenties, dat is volstrekt normaal. En wie het niet gewend is, gebruikt ze taal. Welkom in het land van Zwentie Van Swenty Bolt Vraag dan onze koning waar hij Paula vond Welkom. Sorry, mensen hebben het weer gehoord. Er was daarnet een Franstalige, ja. een Franstalige reclamespot. Mes excuses. Op dit moment kunnen we daar niks aan doen. Oh, erreur. Oh ja, c'est pour une voiture, quand même. truc. Margot van de Regio. Ja hoor, Margot van de Regio. Die kun je nu gewoon ook live horen en zien in de app van Radio 2. En die gaat zwemmen. Hoe heerlijk is dat? Je ziet daar in een zwembad met een Europees zwemkampioen van 85 jaar. Voilà. Hier wil je een voorbeeld aan nemen. Luister en kijk mee, maar vertel ons alles. Ja, het is hier gezellig, druk in het Wezenberg zwembad in Antwerpen op dit moment. Heel veel zwemmers, maar er is iemand die je absoluut moet ontmoeten. En dat is André Joos. André, jij komt hier elke dag zwemmen? Toch wel, elke dag. Van 7 tot 9. Al sinds 1973, hè, heb je enig idee hoeveel kilometer jij hier al gezwommen hebt in de Wezenberg? Ik denk dat dat toch plus minus het wereldje rond moet zijn. De wereld rond? <laughs> toch wel, ik denk. Als ik het zo uitreken, drie en vier kilometer, zes dagen in de week, ja, dat moet zoiets zijn. Ja, dan komen we er wel. Maar veel belangrijker, jij bent vorige week drievoudig Europees kampioen geworden in Portugal, onder andere in de, in de rugslag. En je bent 85 jaar. Hoe voelt dat? Ja, dat is... Een een euforisch gevoel, ik kan me bijna niet beschrijven. Dat was een jeugdstroom in mijn leven, ik had er trouwens drie. Maarten Luther King had er één, ik had er drie. Jeugdkampioen worden, ben ik geworden. Daarna speel ik waterpolo, weer ben ik geworden. En dan dat ik bij de masters ging, dat is vanaf 40 jaar plus minus, ben ik Europees kampioen geworden. Nu is voor mij, als ik zo mag zeggen en vrij zijn, de cirkel rond. De cirkel is rond, dus je hebt in heel je carrière heel veel prijzen gepakt. Maar, dus nu kan er voor u geen ene meer bij. Voor u is het goed geweest. Dat is moeilijk nog te verbeteren. Ik zou zeggen, nu denk ik dat ik stilletjes ga uitbouwen. En uh, ik bedoel daarmee nog wat recreatief zwemmen voor mezelf. Voor mijn lichaam, voor mijn gezondheid. Trouwens dat heeft maar veel uh, dokters uitgespaard, dat zwemmen. door een, dat ik een deftige conditie had. Enzovoort enzovoort. En dat zou ik aanprijzen aan, aan vele mensen van mijn leeftijd en jonger die een beetje meer moeten bewegen, uit die luie stoel komen ja. en actief zijn. Ja, dat vind ik wel, want inderdaad, je bent echt een inspiratie, André. Veel mensen van 85 of zelfs jonger, die zie ik dit wel echt niet doen. Ja, dat is spijtig genoeg, maar zo is het. Ik zeg niet dat iedereen een campio moet worden. Ik heb het geluk dat ik diegene van mijn ouders heb meegekregen. Maar het is ook zo, werken, werken, werken. Louis Pasteur zegt dat trouwens op zijn sterfbeet. Maar ja, meer kan ik er wel niet over kwijt. Maar de stimulans... ...voor een klein beetje te zwemmen of een klein beetje te wandelen. Dat kan toch niet erg zijn. Nee, en dat kan ook niet moeilijk zijn. Hè. Zeg maar, ik wil nog even toch inzoomen op vorige week. Je hebt daar één record verbroken... ...waar je eigenlijk echt met kippenvel in het zwembad stond. Ja, dat, is een, dat Belgische record heb ik verpulverd. En die 50, 38 op 50 rug, dat vind ik zelfs uniek. Want ik zal u zeggen, de laatste jaren als Europees kampioen werden... En ...dan was het altijd rond de 52 seconden. En daar ben ik enorm trots op. Want zwemmen is nou eenmaal met de kronometer. Het is niet alleen kampioen worden, maar het is altijd tijd, tijd, tijd. En met de chronometer, ja, dat was... Ik, moest het, ik kan het zelf niet geloven. Ik zag twee keer naar boven. Ik, ik was zo moe dat ik mijn eigen tijd niet zag. Maar ik kwam toch, het kwam toch uit. toch 50, 38 of 50 rug In de leeftijdscategorie 85 jaar. Ongezien, het is ongezien, André. Maar kijk, we gaan de mensen die nu meekijken via de Radio 2-app of via, via VRT1 een, uh, een kijkje geven hoe jij dat doet. Dus jij mag je rugslag eens, uh, eens, eens doen als je daar goesting in hebt. Ja, zeker. Oké, okay, kijk, kijk vooral even heel hard mee. En ik ben ook zeer blij dat ik uh, met mijn gebroken rib niet kan zwemmen en uh, niet tegen André hoef te zwemmen. Want ik zou hier gewoon afgedroogd worden door een 85-jarige. Sowieso altijd ja, na een zwembad, hè. Go, is, uh... André. De, voilà, hij is weg. De kanon van Berchem is vertrokken. De rugslag. Allee, hij is het is eerlijk. ongezien. Ongezien hoe snel die man zwemt. Hij is al bijna aan de overkant van het zwembad. Dat is, uh, wat een mooi zierlijk. verhaal. Neem daar een voorbeeld aan. André Joos. Het, wat is dat? Hop, kanon is uit Berchem Hop, En hij komt terug. <hij> Hoppla, dankjewel zeg. Ja, echt waar. Respect, toch? De round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with. Altijd goed, hè, Elton John. Tuurlijk wel. Hoe weet jij dat? 76 jaar. Maar jij weet dat toch niet? Ik... Nee, ik heb hier nog nooit eens ik kan niet zo goed zwemmen en ik ben nog, maar nog heel jong. Ik denk dat. Volgende week, lieve mensen, gaan we samen naar de Efteling. En daarna kan je gezellig naar Xander de Rijken. Houd het voor bekeken. Comedian Xander de Rijken fileert daarin het mediajaar 2023. En voor hij dat doet, is hij zijn warme zelve bij ons hier. Goedemorgen, Xander de Rijken. Goedemorgen, Peter van der Veijer. <laughs> ja, je doet geen politiek natuurlijk, Xander, in je... Nee, dat ja, laat ik aan ons. Kamal Carmage nee? over voor open deuren in te trappen. Just, Met ja. dingetje. Maar er is wel een beetje politiek nieuw, Charlotte. Ja. Op zijn 85e uh, komt Willy Klaas terug in, uh, in de politiek, hij is kandidaat op de kartellijst voor uh, Vooruit en Groen in Hasselt. En ja, zo'n 30 jaar geleden dat hij meedeed met de verkiezingen, maar heeft laten weten dat als ze hem kiezen, dat hij uh, op wil zetelen. Ja. ja, ik vroeg me dan af, je bent bezig met media. Wie ja. wens jij een, een goede media comeback in 2024? Een zeer goede media comeback. Goh, um, is niet zo oud, maar ik vind Chris van den Durpel. Ah, ja. Ik ben een grote kies van een durpel van nog steeds. En ik vind dat die man toch wel weer een centraal tv-programma verdient. Weer. Ja, hij heeft het ooit geprobeerd, een paar jaar geleden op VTM. Ja, en dat... daar uh, zwijgen we over. Maar uh, ja. Ja, ik kan het hem wel, ik kan het hem echt. Maar vooral, uh, de comeback van het jaar is toch wel dat jij vader bent geworden. Proficiat <laughs> met je zoon Ferris. Nee, danke, hoe, danke. hoe gaat het met Ferris? Zeer goed. Uh, hij is, uh, wat is hij nu, twee maanden en een half. En hij zit, heeft net een sprongetje achter de rug, dus hij wil niet meer alleen slapen. Dus het ah, is ja. dus, dus, dus beton. Dus we kijken er met plezier uit om die in de crash af te droppen. Hè, die mensen. Ja, even aftellen. Zeg, en nu jij papa geworden bent, heb je mm -hmm. zoiets van... Ja, ik ben wel gevoeliger en zachter. Ik kan dus een beetje minder nee. grof zijn. Totaal niet. Kan maar proberen, hè. Nee, dus mijn, hey. mijn, de liefde voor mijn kind heeft niks veranderd dan mijn haat tegenover bv's. Oké, okay, dus, dus... gelukkig. <lacht> Wat is wel... Ik zie, alles zijn gangetje. Ik zie af en toe foto's passeren van, van jij en je zoon. Ja. Het is ontwapenend mooi. Dank u wel. Ik ben echt trots op jou. Het is zo. raar, hè. <lacht> Nee. Een brug die een babytje gevonden heeft. Dat, is... <lacht> dat wel, maar wel mooi. Zeg, uh, toch een bijzondere showbiz primeur, want uh, ja. Sander de rijke, mensen verwachten dat niet. Je hebt yoga gedaan, in naloop naar uh, de bevalling. Vertel eens. Ik heb zoveel spijt dat ik al die informatie in uw redactie geef. Maar ik zeg, als ik dit zeg, gaat Peter heel gelukkig zijn. Ja. Maar mijn vriendin heeft een tijdje van die zwangerschapsyoga gedaan. En in de laatste uh, sessie moesten de vaders mee, wat het meest ongemakkelijke ding op de planeet is. Want wij horen, wij horen daar echt niet thuis. En ik snap waarom we daar zijn. Omdat we een bepaalde handelingen moeten leren. dat vrouwen misschien fijn vinden. Maar het gênantste daaraan is. het deel waar het keert en de vrouwen ons mogen masseren. En je denkt. Maar wat hebben wij hier te winnen in het verhaal? Like... En waarom werd jij bevallen? Oei, ik, ik wou juist zeggen, ik ben ook bevallen, maar er zijn weinig massages aan de pas gekomen. Oh. ja, dat in keer was zo. En nu mogen de vrouwen de mannen eens onderhanden nemen. Ik dacht, zeg, maar, wij trekken op het eind in dit verhaal hoor. Dus... De zwangerschap yoga. Maar goed, ja. intussen. Ik het dus goed van... gevonden, zo midden van de bevalling, mijn man. Oh, ik kan wel zin hebben in een massage. Goh, ja, ja. het is de moment niet. Ik heb u toch niks om handen. Ah, wel? Uh, ja. de schouder blokkeert. Ja. In het kader van je zoon trouwens, ja. ik moet nog iets goed maken. Mm -hmm. ja, kan je er trouwens nog even voor? Na half negen maak ik het goed. Ik weet, je, je fronst, doet dat niet, want je zit er al zo serieus uit. Dat was je ermee. Ja, komt goed. Het um, heeft met ja, ik kan het nog niet zeggen, over een uurtje allemaal. Maar vooral, je maakt dat al een doet. paar jaar een overzicht van het mediajaar, ja. dit jaar vanaf donderdag uh, 28 december in de Lotto Arena in Antwerpen. Mm -hmm. Zit Erik van Looy erin? Uh, dit jaar niet, denk nee. ik. Want die gaat, ja. die gaat quizmaster worden in Nederland voor de Pappenheimers. Ja. Ze wouden eindelijk iemand op de Nederlandse tv met een deftig gebit. Dus uh, <lacht> dat, uh, we bellen Erik van Looij. Je bent Misschien is bezig... het een ruildeal met Soendos. <lacht> hè, die we ah, willen ja, nou uitwisselen. <lacht> dat kan. Uh, jij bent van de media ook. Heb je Goeiemorgenmorgen gevolgd, het radioprogramma waar je nu in zit? Op, op afstand. Ik hoor alleen maar goede dingen, Peter. Dus ik luister niet naar uw show. Dank je wel. Wat is de rode draad in de show dit jaar trouwens? Oh, wauw. Het is een beetje moeilijk moeilijke om er, om er uh, mijn vinger op te drukken. Uh, het is heel, heel, heel veel Gert Verhulst dit jaar. Want er was ook heel veel Gert ah, Verhulst. Ja. Ja. De man is uh, al een tegenwoordig. Uh, het gaat ook een beetje over hoe de kijkcijfers nu uitdrukken. Je kent misschien wel de befaamde VRT uh, Start... Ja. graag in starts bij VRT. Als je begint te kijken naar een programma. Ja, ja. het heeft de miljoen starts. We praten vaak over starts, maar niemand weet wat starts zijn. Dat zijn de kleine dingen waar ik Sander Rijken zich op focust. Oké, okay. goed. Ja. Ja. Het is in de Lotto Arena allemaal. Ja. Blijf gezellig zitten, straks meer Sander. Luurlijk. Ken je Mentisse? Nee, ja, want binnenkort ben je ook uh, ja radio-dj bij Studio Brussel. Ja. Pak die eens mee en speel dat daar. <lacht> maar het is echt, wat gast, echt waar. Ja, maar Het is geen echt macht. steengoed. Ik heb geen macht daarop. op Jawel, je hebt alle macht die je wil. Het is in het Frans, maar het is wel fantastisch. En ze is van Denderleeuw. Ook niet slecht, hè. Oh, kijk eens aan. Ik Luister. Mentissa. Morgen komt ze live. Du Nord en novembre, les cheveux en packai.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 Je veux pas, je veux pas l'Amérique envoler mon enfance, mais jamais rien n'efface face. Les rêves ou la violence, ah oui, ça vous glace, mais c'est pour ça qu'on chante. Donnez-moi des jouets et que vieille Jammer dat que j'ai déjà gagné le nouveau... Balaam, Marie! Mentissa, ja, het is al een dik jaar oud, maar wel een song. En morgen komt het live zingen. Kat Vlamand uit uh, Geel heeft duidelijk gezien dat ze talent heeft. Mentissa, zo mooi. De Vlaamse Edith Piaf, I Like. Het is, hier al is geweest hè? en toen was het ook zeer, zeer indrukwekkend. Hè? Morgen dus, zet je wekker. Zeg, eftelingverhalen verhalen blijven ook nog binnenstromen. Blijf ze delen. Het kan nog tot, te zeggen, vannacht ongeveer. Morgenochtend een nieuwe kans om mee te gaan naar de winter Efteling. Volgende week is dat. Wat eten we vanavond? Uh, zullen we swipen? Patay. roch met prei-puree en dijonaise, groentecurry, stofleesfrit, boomstammetjes met boontjes? Switch van je chat naar de dagelijkse kost-app en swipe links voor, rechts voor, mm. tot je matcht. En voilà, je boodschappenlijstje staat klaar. Download de dagelijkse kost-app en eten scoren wordt makkelijker dan een date fixen. Sarah van Deurze gaat verder op onderzoek in Wokland en grasduint in haar verleden. Moet Sarah gecanceld worden? Ik vraag me af of ik gecanceld word. Oh, puta, Girl! Oh! Ah! Uh. Oh! Oh, mannetje. You did that! Ik zou dat nooit meer opnieuw doen nu. Dat een fouten uit het verleden. Sarah in Wokland. Morgen op VRT Canvas en op VRT Max. <lacht> Voor je bubbels, voor je hapjes, voor je zalm, voor de bus die je nergens anders vindt. Voor de kwaliteit, keuze, goede koop, promos. Voor je feest moet je bij de lijzen zijn.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 je kan toeschouwer blijven of beslissen om actie te ondernemen. Artsen zonder grenzen brengt medische noodhulp naar de mensen die het het hardst nodig hebben. Jouw vrijgevigheid maakt onze acties mogelijk. Doe met ons mee.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 En samen maken we jongeren zorgenvrij. En zometeen vraag je af, hoe doet hij dat toch? Want we gaan 25 jaar terug. Je wil dat meemaken. Engst onder de Rijk die misschien een beetje boos is. Ook dat. Goedemorgen. Elke dag tel wat voor ons nieuws uit de boze wereld is 8 uur Goedemorgen. In Antwerpen is alweer een aanslag gepleegd op een restaurant. En Remco Evenepoel en Lotte Kopecki zijn sportman en sportvrouw van het jaar. Vlak bij de Groenplaats in Antwerpen is afgelopen nacht een brandbom gegooid naar een restaurant. Niemand raakte gewond. Het is wel al de tweede keer op korte tijd dat daar een aanslag gepleegd wordt. Dat zegt Wouter Bruins van de politie. Dat is onmiddellijk gepaard gegaan met eigenlijk een grote stijl.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 het bedrijf OIP Sensor Systems. Ze staan aan alle ingangen en verhinderen dat werknemers naar binnen kunnen. Het bedrijf is een onderdeel van een grotere onderneming die onder meer drones levert aan het Israëlische leger in de oorlog in de Gazastrook. Sinde Ridder is een van de actievoerders. Het is een bedrijf dat in eigendom is van Elbit. en Elbit is een van de grootste leveraars aan het Israëlische leger. Dus wij willen hiermee... De medeplichtigheid van België aanklagen in wat er aan het gebeuren is in Gaza. Omdat België dus toestaat dat dit soort bedrijven opereren op Belgische grond. Het plan is om vandaag dus de toegang te blokkeren, zodat er niemand kan komen werken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 zoveel over zichzelf praat, onder meer over zijn karakter. Volgens mij is iedereen gevoelig. En ik denk dat als men weet dat wij allemaal ergens gekwetst zijn, dan kan men eigenlijk zijn eigen problemen relativeren, maar zijn eigen problemen ook gebruiken om de andere te begrijpen en te, en te helpen. De documentaire is volgende week maandag te zien op VRT1 en ook via VRT Max. De klimaattop in Dubai loopt op zijn einde. Morgen zou de klimaatconferentie een akkoord moeten bereiken over onder andere de toekomst van fossiele brandstoffen. De voorzitter van de top heeft beloofd vanmorgen een voorstel voor eindtekst van het akkoord klaar te hebben. Maar de onderhandelingen lopen wel zeer moeilijk, omdat vooral de olieproducerende landen niet willen dat er minder fossiele zijn. Gebruikt zullen worden. En zij blokkeren voorlopig elk compromis daarover. In de hoogste voetbalklasse heeft Union met 1-3 gewonnen bij Charleroi. Union is de leider in het klassement met nu al zes punten voor op nummer 2 Anderlecht. En dat speelde tegenstandaard 2-2 gelijk. Anderlecht speler Mats Rits vond zijn ploeg niet goed genoeg om te winnen. Ik denk als wij vandaag 100% zijn dat die wedstrijd voor ons is. Maar dat waren we vandaag niet. Daarom ontbraken een beetje scherpte. Het is vandaag net niet genoeg. Intensiteit en als je uh, te weinig intensiteit hebt, komt je niet 100% in de wedstrijd. En wielrenners Remco Evenepoel en Lotte Kopecky zijn verkozen tot sportman en sportvrouw van het jaar. Kopecky is de eerste wielrenster ooit die kan winnen bij de vrouwen. Voor Evenepoel is het al zijn derde trofee. Anders zou ik, zou ik niet terugkomen uit, uh, uit Spanje voor hem uh, te komen ophalen. Dus uh, het is altijd een hele eer om deze prijs in ontvangst te nemen. Uh, als sportman zijn, dan is het toch wel uh, het hoogste dat je kan behalen uh, in eigen land. Met, een land waar het dit jaar op heel hoog niveau gesport is. Dus uh, super mooi. En de Belgian Cats, de Belgische basketsters, die zijn de ploeg van het jaar. Zij werden Europees kampioen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Imade Anouri van Groen stopt als politicus. De Antwerpenaar is teleurgesteld dat hij door zijn partij als lijststuur is voorgesteld voor het Vlaamse parlement. Van op die plaats kan hij niet meer verkozen worden. En naar een Mexicaans restaurant vlakbij de Antwerpse Groenplaats is vannacht een brandbom gegooid. Het is al de tweede keer op een maand tijd dat het restaurant wordt geviseerd. Het is bewolkt en de wind kan woest waaien hier en daar een bui en 10 graden. Meer nieuws uit Antwerpen binnen een half uurtje. Maandenochtend, waar staan de files dan? Mona, goedemorgen. Goedemorgen, het is een drukke ochtendspits met een lange file richting Antwerpen. Meer dan één uur op de E313 vanaf Herentals Industrie. In Herentals West is de linkerrijstrook wel weer open. Verder op de E19 aanschuiven vanaf Sint-Job een kwartier. Goed uitkijken in kleine bareel, daar moet je over de pechstrook door een ongeval op de linker- en rechterrijstrook. Verder richting Antwerpen files op de gebruikelijke plekken. Op de Antwerpsering naar Gent vertraag je drie kwartier tussen Antwerpen Noord en Linkover. In Borgerhout zijn twee rijstroken dicht door een defecte vrachtwagen. Richting Brussel op de E19 meer dan 20 minuten aanschuiven. Dat is van Zems tot Machelen en dat komt door een ongeval op de middenrijstrook. Ook op de E40 een lange file van drie kwartier tussen Heverlee en Sint-Stevens-Woluwe. Ook daar staat een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook Verder naar Brussel aanschuiven tot 20 minuten op de gebruikelijke plekken. Op de buitenring rond Brussel een kwartier file rijden van Waterloo tot Tervuren. Verder op een kwartier tussen Strombeek en Jette door een ongeval op de linkerrijstrook. Strook. Op de binnenring gaat het een half uur trager van Opa tot Halle. In Itteren is daar een ongeval gebeurd. Verderop nog een half uur bij Van Groot Beigaarde tot Vilvoort. Hè. En op de E17 van Antwerpen naar Gent verlies je nu meer dan een half uur tussen Waasmunster en Lokeren. En dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. We hebben nog een klein dingetje binnengekregen over het Eurovisie Songfestival. komt net binnen bekendgemaakt in Nederland. We hebben al een kandidaat voor uh, Wallonië, voor België dus eigenlijk, maar... In Nederland gaan ze een kandidaat sturen van de slimste mens ter wereld, van bij ons. Die Joost Klein, ken je die nog? Nee, dat is die blonde jongen met uh, ja, dat is ook een, denk, een beetje metaal op zijn tanden en zo. Ah, ja, jawel, jawel, jawel. Onwaarschijnlijk oh. goed uh, bij heel jonge mensen. Maar die, die heeft een hele campagne gedaan om erbij te zijn. En blijkbaar heeft hij een song die eind februari uitkomt. En blijkbaar was hij het ook de beste van de meer dan 600 inzendingen. Joost Klein dus naar het Eurovisie Songfestival oh. voor Nederland. Goedemorgen, morgen.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 1999 van Prince. Goedemorgen, het is 11 over 8 intussen. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je maandag begint. We gaan het bekomen van André daarnet. Zwemmer van 85. Die vond echt ongelooflijk cool. Suzet, die, die gaat nog even verder. Goedemorgen Suzet. Ja, goedemorgen iedereen. Jouw vader is 88 en hij speelt morgen iets waar ik nog nooit van gehoord heb. Vertel ons. Nee. Uh, ja, mijn vader is dus 88, hij wordt in mei 89, dus uh, nu tellen we al in maanden natuurlijk. Hmm. Uh, en uh, hij speelt inderdaad morgen het, uh, de finale van een pingpongtoernooi het laddertoernooi toernooi is dat maar. Ja, dus okay, wacht, wat is wat... een laddertoernooi want dat, dat ken <laughs> ik niet. Ja, dus een het heel, een heel seizoen, uh, spelen ze uh, tegen elkaar en kun je opklimmen op de ladder. Ja, ja. Hmm. Als je wint, komt een trapje hoger op de ladder. Uh, maar gedurende het jaar springt dat. over elkaar. En nu, de laatste vier, die hebben uh, vorige week de halve finale gespeeld. En dat heeft hem gewonnen. En nu Hopla. spelen ze morgen, morgen de finale. Ja, wel, en, uh, ik, ik wens hem heel veel succes. Het is echt een beetje Sportieve spunt. senioren, allemaal. En zo hoort dat ook. Suzette, dank je wel. Oké, dank je. Met zoveel succes. 11 december vandaag, de dag dat je hoorde op Radio 2, dat ook Willy Klaas opnieuw in de politiek gaat, 85 jaar. De zon schijnt hier ook en Kim is terug. Ja, ik ben terug en ik ben eigenlijk heel blij dat ik terug ben. Um, ik ben ook wel dankbaar voor de tijd die ik van jullie heb gehad om, om uh, ja, bij mijn papa te zijn toen het heel erg moeilijk was. Um, sommige dingen in het leven kan je niet opnieuw doen en... en um, mijn ouders hebben altijd heel, heel veel voor mij gedaan. Dus het was voor mij een evidentie dat ik nu uh, dat ook zou terugdoen. Op momenten dat het nodig was. Dus, uh, maar ik ben ook wel blij om terug te zijn en dat alles terug een beetje normaler wordt. Want op zo'n momenten denk je: oh, normaal is eigenlijk toch wel echt best oké. Okay. En kun je uh, Xander de Rijken ook eens van dicht meemaken? Ja, ik zeg: Xander oh. komt vandaag. Dus ik moet maken dat ik. Wat een belevenis. Ja. De sfeer zal daar beter zijn. <lacht> ja, dat zou ik. <lacht> dat is een demonische lach, heeft hij ook weer de Rijken, die uh, komt gezellig ontbijten. We hebben nog iets goed te maken, toen doen we straks allemaal. Okay. En vooral try-out aan het doen voor de nieuwe show. Xander de Rijken mm. houdt het voor bekeken. Je hebt Xander straks nog, ook nog iets goed te maken, dus dat zullen we nog zien. Oh, het is veel te vroeg om kwaad te zijn, jongens. Uh, ja, je bent, <lacht> je bent mild vanmorgen. Ik weet het, ja? ik ben op tijd gaan wel. slapen, dus ik heb voldoende slaap gehad, dus, dus uh, kijk. En dat en met dat een, een baby, ja. Ja. Why? Mijn gedacht, mijn gedacht. Populaire comedian, je mag je ook even onpopulair zijn, Xander de Rijken. Wat is jouw gedacht van morgen? Mijn uh, gedacht vandaag is: kan controversieel zijn, maar ik vind. social media mag verdwijnen. Ah oh, ja. Compleet weg? Ja, alle social media weg. Oké, okay, dat vind ik heftig. Meestal is het van ja, maar ja, social media. Doe opletten wat je zegt, gewoon verdwijnen. Gewoon verdwijnen? Kijk, ik kan ermee leven dat ik het niet heb als niemand het heeft. Het, anders is het FOMO. Je hebt veel mensen die dramatisch afscheid nemen ja. van social media. Ik stop met Twitter, ik stop met Facebook. En je denkt, dat, dat zal wel, maar je hebt geen impact. Maar als alles weg is, ik denk dat het een mooiere wereld gaat zijn. Ja, maar jij zit er toch ook nog op? Mm, bijna niet meer. Nee? Ik zit alleen nog op Instagram. Ja, we is... hebben het hier al vaker over gehad, hè, dat het inderdaad wel... Je wordt er toch niet blij van, hè? Nee. Nee, ik, ik, ik heb... Twitter zien. Ik denk dat ik op Twitter zat sinds 2009. en ja. ik heb dat zien gaan van een leuke plek waar we mm -hmm. smaken, maken naar een soort van vitriolische plaats, waar iedereen om ter kwaadst is, en daar word ik niet gelukkig... Toxisch, ervan. hè? Op ja. den duur. Absoluut. En wat heb jij Facebook ook, ja, toch? Hè? Ja, maar daar doe ik echt niks. Dat is, dat ben je mee gestopt ook, hè? Zo voor die paar familieleden die er zitten, die nonkels en tantes, om af en toe een babyfoto te delen, maar dat is het, hoor. Maar word je nog van dingen kwaad op die, die social media, of is het gewoon van, ik heb het gehad? Ik heb echt voor de zomer afscheid gedaan van bijna al mijn social media, behalve Instagram, omdat ik ook dacht van... Ik heb hier niks meer te zeggen. Het is ook niet fijn om iedere ding dat je schrijft, duidt er wel iemand op om daaronder iets kwaad te zeggen. Dan vind ik, ik kan dat niet meer aan. Het brengt niks bij eigenlijk ook niet, hè? Nee, totaal Stop. niet. Nee, ja. maar ik vind het wel goeie dat hij dat gewoon volledig zou afschaffen. Voor iedereen. Ja, maar... Maar ik weet, Peter, je hebt daar, je hebt daar toch ook zo'n beetje een mening over van ja, het is leuk, maar... Ja, het is gewoon niet leuk. Allee, voor mij mag je die ook effectief doen. Zou jij ook volledig? Oh, zalig. Met exact dat wat ja. Xander zegt. Maar dan moet iedereen het doen. Maar dan iedereen. Dat... Ja, ja, ja. ja dat is dat. Want je voelt, ja. dat is ook gewoon zo. En mensen gaan het beamen. Stel, je zit in een vereniging bijvoorbeeld. Je moet dan wel iets op de social media zetten. Bij ons is dat ook zo. Je zit ja. dan in de media. Dus ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Moet je mm -hmm. dingen delen. Moet hey, bij je... jou voor tickets. en voor, ja. Ja. ja. Maar weet je, voor, waar, voor wie ik vooral denk dat het een meerwaarde zou zijn als het nee? afschaffen? Voor ons ook, maar voor onze jeugd vooral. Tuurlijk. Toch die Tuurlijk. hebben daar nog veel meer last van. Wij kunnen dat toch nog een beetje relativeren. Hm. Hoeveel uren per dag dat je daarmee bezig bent? Goed, dus het gedacht nog even. Herhaal, Alexander, social media mag verdwijnen. Deel het gerust even in de app van Radio 2. En dit is wel heel goed. Je gaat nog even naar de app van Radio 2 verwijzen. En live op VRT 1. Teddy Swims was hier, heeft een van de best verkochte songs van dit jaar gemaakt. Lose Control. En hij bracht het live vorige week vrijdag. Hoe goed was dat? Geniet nog even mee. Just to keep from tearing I so want your body like a fiend, like a bad habit Bad habit's hard to break when I'm with you Yeah, I know I can do it on my own But I want that little black magic And it takes two Problematic Problem is when I'm with you I'm an addict. I need some relief. My skin and your teeth can't see the forest through the trees. Got me down on my knees. Dan dit wel. Lose Control van Teddy Swims. Nog eens te bekijken op 40max of radio2.be. Bij ons kan er de rijken met een heel helder gedacht. En dat was, Xander... Social media mag verdwijnen, Peter. Er komen heel veel reacties op binnen. En de meeste reacties zeggen eigenlijk wel van... ja Het leven zonder uh, social media was gewoon veel leuker. Mm -hmm. Jan Hemelaar zegt bijvoorbeeld... Het is gewoon slecht voor de mentale gezondheid. Gemaakt om anderen jaloers te maken... Of mensen tegen elkaar op te zetten... Gerrit Vervloed zich. Ik ben het niet eens met het gedacht. Ik ben het er wel mee eens dat sommige mensen, zoals bijvoorbeeld meneer Trump, is eerst moeten nadenken voor ze iets op social media gooien. Ah nee, maar dat vind ik dan nou weer niet. Ik vind... Maar we krijgen die niet opgevoed. Ah, nee, ja. Dat gaat niet werken. Hè. Ofwel iedereen, ofwel niemand. Ja, je mag ja. niemand beperken. Hij nee, nee, heeft ook zijn eigen social media netwerk opgestart, dus dat gaat hij daar zetten. Ja. ja. Maar ik heb hier van uh, Julien Bonboire een voorstel waar ik zelf eigenlijk ook heel grote voorstander van ben. Um, social media hoeft niet te verdwijnen, maar de mogelijkheid om commentaar te geven af te schaffen. Of laat bijvoorbeeld alleen nog maar vijf emojis staan of dat je het kan liken of volgen, maar ja. niet al die bagger kan, kan spuien en geen, geen berichtjes kan sturen. Zou je dat een, een goede Heerlijk. oplossing vinden? Of misschien zelfs een beperking op hoeveel comments dat je echt moet nadenken over die drie dingen dat je mag posten per Dat dag. je per dag een paar comments mag doen. Ja. Dat zou wel goed zijn. Ja, maar je hebt ook bijvoorbeeld bij HLN, de website, daar staat oh. alles zonder toch. Dat ze dat ook Ja, het is altijd hetzelfde. Het is nutteloos, absoluut nutteloos. Maar het voordeel is, mensen doen er op dat moment geen andere dingen mee kwaad. Ze gaan niet met een mes op straat lopen, bijvoorbeeld. Soms denk ik van, ja, laat, ze, laat ze daar maar lopen. Ja, is heel goed. Ja, ja pak dat even mee. We hebben inderdaad ook een, een tegenstander. Die gaan we straks even bellen. Hoe is het meske? Goed, dante Sonja. Kerstfeest. En jij nog altijd geen lief? Nee, nog altijd niet. Voor singles keert die vraag in elk gesprek terug. Soms zelfs twee keer. Allee, om nog altijd geen lief dan. Ontwijk ze dit jaar met de woorden... Uh, tijd voor de cadeautjes. Yeah. En voor een nieuw lief. Hey? Schenk een klein cadeau dat groot kan uitpakken. Een cadeautje. Gevuld met krasbiljetten van de Nationale Loterij. Feestige geluksdagen. It's beginning to look a lot like Christmas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 Jouw vrijgevigheid maakt onze acties mogelijk. Doe met ons mee en doneer op azg.be. Ga voor geslaagde feesten met de lage prijzen van Lidl. Want tot en met dinsdag één pak Black Tigers kampies plus één pak gratis voor maar 11,99 euro. Allee, zeg dan maar tegen de gasten dat ze nu lief mogen meebrengen. Hebben die alle lief? Lidl, voor iedereen die telt. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Ho, ho, ho. Jouw ja, goeiemorgen. Morgen telt voor twee. VNT Radio 2 Chasse de Lidène De James Dine De Supres Je recherche Goedemorgen. er zit uh... morgen. toch een beetje boosheid in Sander de Rijken vanmorgen. Want zijn gedacht vanmorgen was, social media mag verdwijnen. Mm -hmm. Het is eigenlijk Erna haar schuld, want wat heeft Erna jou aangedaan? Och, dat, uh, ik weet dat ik in een van mijn zaalshows uh, gelachen heb met de buurtpolitie. Gebeurt gebeurde al een keer. Uh, en ik weet dat ik toen een privébericht kreeg op, op Facebook van Erna, 65 jaar oud. Die mij uh, een achterlijke Mongool noemde. Ja, Erna. Maar, erna, maar ook vooral, ja, kijk dan naar dat profiel, je kunt dat dan niet laten. Die vrouw heeft kleinkinderen enzovoort en een sociaal leven. En ik denk, weten mensen dat jij zulke dingen stuurt? Want dat mm -hmm. is als een taalgebruik dat ik niet hanteer op een podium. Dus, dus straf, straf toch? Dat zou in 2022-2023 uh, tenminste inderdaad niet meer moeten gebeuren. Ja. Dus schaf het af. Er is wel iemand tegen, dat is Bruno Jansen uit Kortrijk. Bruno, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Social media toch niet afschaffen, vertel eens? Oh, afschaffen vind ik altijd een, een, een vrij zwaar woord. Als er iets. Uh, een, ik denk dat alles positieve en negatieve kanten heeft. Uh -huh. uh, en ik begrijp het ook 100% dat er mensen zijn die tegen zijn, maar omdat er dan direct een de te pleiten bijvoorbeeld van schaf het maar af, dat vind ik een beetje ver. Ik denk dat er mensen zijn ook die dat op een heel positieve manier kunnen gebruiken en dat dat ook een van de enige manieren zijn om sociale contacten mee te onderhouden. Uh -huh. en, en dat vind ik dan ook, of mensen die een zaak hebben bijvoorbeeld, of die een evenementje organiseren, of die een boodschap aan de wereld willen brengen, uh, vind ik wel heel interessant. Uh, ik er mij ook soms aan de commentaren... Maar oké okay, ja, lees ze niet of schakel ze uit. Je kan het ook een beetje um, uh, allee, een beetje instellen wat je wel en niet ziet, maar om dat, ja, te gaan afschaffen. Weet, dat weet je nou wat nog wel een plezant uh. te vinden op Facebook? Dat is misschien nog eentje voor jou. Je bent van Zwijndrecht intussen, Alexander. Ja. Je hebt van die groepen gezeid van. Ja. Ja. Ja, ja, we weten we ook uh, oude stoelen door te geven enzovoort. <coughs> leer dat we niet meer gebruiken. Kan leuk zijn, kan leuk zijn. Bruno, dankjewel. Hou het positief op die social media. Dank u, bye bye. bye Bruno. Ja, ja trouwens, Wijndrecht, dat komt. Wacht hoor, nu zit we nog bij Antwerpen. Ja. Dat kan dus bij Oost-Vlaanderen komen door de fusie. Ja, vind uh, je daarvan? Iedereen is daar heel gelukkig over. Mij boeit het niet, want ik ben origineel Oost-Vlaming. Dus ik maakt me echt niet meer uit op dit punt. Ik kan punt. terug ontslaming worden dan. Maar ik wil vooral, wat het ook wordt, ik hoop dat het gewoon een mooie naam wordt. Want we hebben nu geen inspraak gehad op de naam. Er zijn vijf namen naar boven gekomen die echt door Mark de Bell geschreven zijn. <lacht> <lacht> en dat is echt en waasschelde. Dat is niks serieus. Heb je een voorstel? De beverswijn. Dus met naar ah. Ik vind dat goed. Beverswijn. Ik, oh, ik hoop dat het oh. woord beverswijn... Dat wil je toch wonen, man? We gaan naar ja. beverswijn. Maar ja, gezellig. PFAS likken in beverswijn. Dat is een positiehuis. Zalig. Hou je van kerst, Xander? Ah. Ja, absoluut. Kerst houdt van jou. Luister ja, ik maar. Brenda Lee, goeiemorgen. a around. Christmas tree at the Christmas party hop. Huh? Mistletoe home where you can see every couple tries to stop. We're rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. staat dus op dit moment op 1 in de Amerikaanse hitparade. Een liedje uit waarschijnlijk uh, de middeleeuwen zelf, Brenda Lee, maar zo goed. Goedemorgen, zo meteen het nieuws uit je buurt, ook uit, uh, wat is Beverswijn? Beverswijn. Oh. Goedemorgen. In de Amerikaanse staat Texas is het eerste F-35-gevechtsvliegtuig voorgesteld dat ons land heeft besteld. Premier De Croo was erbij. En er zijn in totaal 34 vliegtuigen besteld. Ze moeten de F-16's vervangen na 40 jaar. En op de klimaatop in Dubai is het wachten op een voorstel over de afbouw van fossiele brandstoffen. De meeste landen willen geen olie, gas en steenkool meer, maar de olieproducerende landen zijn daar tegen. En vooral Saudi-Arabië lijkt een akkoord te blokkeren. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sande Mulder. Goedemorgen. Antwerps politicus Imadi Anouri stopt op het einde van het jaar als politicus. Anouri is teleurgesteld dat hij door zijn partij Groen als lijstduwer is voorgesteld voor de verkiezingen voor het Vlaamse parlement. Wie wel op een kieslijst komt, is een oude bekende bij Groen, Mieke Vogels. Voormalig minister en partijvoorzitter van Groen zal de federale lijst in Antwerpen duwen.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 Het jeugdhuis De Leonaar in Aartselaar mag geen openbare vuiven meer organiseren. Dat heeft de gemeenteraad beslist. In het nieuwe reglement staat dat er alleen nog privévuiven mogen plaatsvinden en dat er maximaal 150 bezoekers mogen zijn. Als het om een openbare vuif gaat, valt dit moeilijker te controleren en het moet veilig en leefbaar blijven voor de buurt, zegt het gemeentebestuur. De jeugdraad is teleurgesteld dat er nu geen locatie meer overblijft om openbare vuiven te houden. Dat is zegt voorzitter Filip van de Heukelom. We begrijpen de beslissing, omdat het ook geen hele grote locatie is, maar het is toch wel de laatste locatie in Aartselaar waar we momenteel vijf konden doen en die is er nu momenteel niet meer. Dat het alleen nog maar privéfeesten mogen doorgaan. Ik denk dat we er zeker nog wel iets mee kunnen doen. Maar het is spijtig dat we niet meer gewoon standaard een Facebook-evenement kunnen aanmaken. en het spontane daarmee een beetje verdwenen is. Er waren plannen om de Leonaard te renoveren en uit te breiden. maar de kosten waren te hoog. en het gemeentebestuur heeft het dossier doorgeschoven naar de volgende legislatuur. En ondanks het regenweer zijn het afgelopen weekend weer honderden mensen een kerstboom gaan halen op de campus Heuvelrug in Herentals. Natuurpunt Puter elk jaar gratis dennenboden aan, bomen aan die je zelf kan komen omzagen of uitsteken. Ze doen dat om het heidegebied te herstellen. De bomen moeten sowieso weg. Martijn van Leeuwen kwam er speciaal voor uit Nederland. Ja, klopt inderdaad. Uh, we doen het eigenlijk al jaren in Nederland dat we zelf een kerstboom omzagen. Uh, maar... Het laatste jaar is het daar op reservatie, dus je moet van tevoren aangeven dat je komt. Het zat allemaal vol. We zaten te kijken of het nog ergens anders kon. En kwamen uit in België. Bewolkt en soms harde wind, hier en daar ook bij. En 10 graden. En meer nieuws in de app van 14 nieuws. Maandagochtend en dan gaat het altijd iets trager. Vertel eens, Mona. Ja, lange files hè. Naar Antwerpen anderhalf uur aanschuiven nu vanaf Massenhoven. Verder tien minuten tot in Randst, vanaf Oelegem. Vanuit Knokken ook tussen Eklo en Kaprijken doorwerken. En vanaf Sint-Job een half uur bij. Want in kleine bareel moet je over de pechstrook door een ongeval met vrachtwagen. Op de Antwerpse naar Gent verdraag je één uur tussen Antwerpen Noord en Linkerover. In Borgerhout blijven twee rijstroken dicht door een defecte vrachtwagen. Richting Brussel verlies je vanuit alle richtingen 20 minuten. Enkel op de E40 tussen Heverlee en Sint-Tevenswolen we nog altijd drie kwartier. Want daar staat een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Op de buitenring rond Brussel een kwartier file rijden van Itteren tot Tervuren. Verder meer dan een half uur tussen Grimbergen en Wemmel. Op de binnenring een half uur langzamer rijden van Opaan tot Itteren. Daar is een ongeval gebeurd. Verderop nog een half uur van Goudbijgaarde tot Vilvoorde. Van Brussel naar de kust wat trager rijden van Erpenmeren tot Wetteren. Een kwartier file ook op de E17 van Kortrijk naar Gent in de Pinte. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook en dan grote hinderen nog op de E17. Van Antwerpen naar Gent 50 minuten langzamer rijden tussen Waasmunster en Lokeren. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. En dan sta je bijna een half uur in de file, ook in de omgekeerde richting tussen Lokeren en Waasmunster. En dat komt door nog een ongeval op de linkerrijstrook. komt nog wel een berichtje binnen van Martien Stas. Ja, Xander, jij zei daarnet, social media moeten we afschaffen. Ja. Ze zegt, ik moet stoppen met jullie programma te luisteren, want ik doe geen botten meer en mijn werk blijft liggen. De radio hitst ook mensen op. Ja, dat is dan een secundair probleem natuurlijk. Durven in eigen boezem kijken. Mm -hmm. We moesten nog iets goedmaken met jou, Xander. Oké. Okay. Um, ja, ik geef een kleine tip. Ja. <lacht> ja. Ik weet wat dat is, ja. Aber ja, dat gaan we zo meteen goedmaken.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 Zes dagen geleden, het duurde maar heel even. Ik weet niet of je het zo bedoelt. Je geeft me het idee dat ik nog lang niet weet wat ik in jou nu lezen moet. Zie hoe je... Vind je cute and sexy and mad? Yeah, Gegoogelde artiest in Vlaanderen, Aron Romar, Zou er binnen laten? Ja. Ik zou hem nu meer buiten laten. Oh, hopla. Dat is niet uh, is te jong voor mij, zeg. Sorry, oh, oh, oh. Je hebt geen reden meer om niet naar Xander de Rijken houdt het voor bekeken 2023 te gaan kijken. Vanaf donderdag 28 december in de Lotto Arena. Mm -hmm. Ja, Xander, je bent ook de combinatie van Geert Hoste en een vlammenwerper met een slecht karakter. Oh. Dus ga kijken. Maar vooral... Gebruiken. Ach ja, vader van zijn zoon Ferris. Ja, goeie naam. Wat een mooie naam. Ik heb die nog nooit gehoord. Ik vind hem heel origineel. Dank u wel. heb je hem gevonden? Uh, een we hebben een app gebruikt. We geraakten er niet uit. Ik ben Toch die... social media, dus? Ja, we hebben gewoon op Twitter gevraagd. Wat vinden dat we worden? Nee, er bestaan apps met babynamen. En die was een beetje à la Tinder. Als in. Ik en mijn vriendin installeren die. En dan kun je namen swipen. Vind ik die leuk? Vind ik die slecht? En wat we matchen, krijgen we te zien. Oh, en Olle. Ferris kwam daaruit. En uh, haar missie was vooral. Ik wil een naam die niet te veel voorkomt. En dat is: er zijn, ik denk maar, een dozijn versen in België. Ja, het is heel origineel. Goed gedaan. En ik wou dat iets Moi. goed klonk bij de rijken, want zoiets Engels daarvoor zetten wordt al heel rap uh, marginaal, zoals we zeggen. Maar, maar hadden jullie ook een meisjesnaam? Uh, denk ik niet. Nee, eigenlijk niet. Want daar hadden we nog meer problemen mee voor dat we het geslacht wisten. Oké, okay, ja, dat is, dat is dan gelukkig dat het ja, hij is. Ja, is ja, ik ben blij dat het, dat is. Hij is blij, goed zo. Zeg, uh, je hebt ook op YouTube ooit een geweldige talkshow gemaakt, daar dus moet ik kan het ook nog even over hebben. Oh, Kun okay, je ja, die ja, nog eens ook. doen? Ik zou dat heel graag doen, maar uh, het, het budget daarvoor is gewoon een beetje moeilijk. Zo duur was dat toch niet? <lacht> Zuur, ja, dat is waar. Ja, maak ik zei rekening maar. Ja, als Peter van der de Veer uw eerste gast is, dan is hij niet met groot geld. Is. Ja, dat is dan is het al op. <lacht> nee, nee, nee. Ik wil dat zeker een keer doen, maar het tijd speelt met parten. En de laatste keer dat we die gedaan hebben was 2019 en er is een klein akkefietje gebeurd. Er is iets gebeurd, ja. Een klein dingetje wereldwijd. En in één keer zijn we al 2023 en we zitten zoveel stappen verder in ons leven en carrière. We zien wel, je bent nog jong natuurlijk. Sander, we hebben nog iets goed te maken. Oké. Okay. Ja, met zijn zoon Ferris. Ik had een een kaartje gekregen van Xander. Ja. Ik heb nooit een deftige oh, cadeau, cadeau gegeven. Ah, oké, okay, ja. Dat, nee. dat, dat, dat is oké, okay, dat is nooit een verplichting. Hè. Nee, maar ja, ik dacht van dit... Toch onbeleefd, hè. F ja, dat ja, ja, wel. een wel. minimum stortingske verwacht of zo. Ja, nee, zelfs dat niet. Maar je bent Efteling-fan. Wat, <laughs> ja. wat is je absolute ding in het Sprookjesbos? Of wat was je absolute ding in het Sprookjesbos? Ah, het, uh, het Spookslot. Ik was een hele grote fan van het Spookslot in de Efteling en die is uh, jammer genoeg vorig jaar ten ziel gegaan. Uh, ja, ik hield van de sfeer en ik snap het. Het, het ding was echt oud en gevaarlijk ja. aan het worden. En ik snap ook dat kinderen dat saai vinden, want het is ook gewoon acht minuten naar een raam kijken, waar trappen, trappen wiebelen ja. en, en, en klassieke muziek speelt. Maar de sfeer... Van dat ding is ja, niet te vervangen, gewoon. En ja, jammer genoeg vervangen. En er komt iets nieuws in de plaats. Ja, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Want okay. we weten dat je een stuk wou kopen van het slot. We ja. hebben dat gevraagd, maar blijkbaar is, is alles vernietigd en gesmolten. Je wou dat echt kopen, hè? Ik heb het echt, echt gemeld aan meneer Efteling zelf. Uh, en gezegd van: Is er een manier dat ik een stuk spookslot kan bezetten? Het is nooit zoals een kandelaar lostrekken of zo. <lacht> mij... Iets kleins. Ja, iets kleins, gewoon een stukje spookslot, dat zou me heel blij maken. Maar kijk, we, hebben wel, we gaan het goed maken. We hebben iets unieks voor jou. Okay. En Steven van de Efteling gaat het nu even presenteren. Kijk maar even mee. Hey Sander, Steven van de Efteling hier. Ik hoor dat je vader bent geworden. Van harte gefeliciteerd. Uh, we hebben voor jou een heel mooi cadeau, namelijk uh, het Spookslot, 44 jaar te gast bij De Geesten. Oh. Een prachtig boek over het Spookslot, omdat jij een enorme fan van het Spookslot bent. Veel plezier ermee! Ziezo. Rol. Amai. Heb jij nu een cadeau gegeven aan Xander de Rijke zijn baby op kosten van de Efteling? Zeker dat, hè. Godverdekend. Ik heb heel mijn leven reclame heen. gemaakt voor die mannen. Het <laughs> die wel Brutweld, hoe die Efteling. Dat is dat, ja. <laughs> dus, uh... dus kijk, uniek boek van het Spookslot. Met... We brengen het volgende week mee van de Winter Efteling. En we bezorgen het aan jou. Dank je wel, dat is heel lief, merci. Kun je voorlezen naar Ferris, dat soort dingen? Absoluut, kijk. Boehoe. <laughs> dit was vroeger min of meer relevant, dit uh, attractie. <laughs> Xander de Rijken, dankjewel. Veel succes met uh, Houd het voor bekeken. Dank dankjewel, dankjewel. En zorg vooral goed voor Ferris. Ben ik van plan. Lieve mensen, hoe is het afgelopen met die stemming van de Radio 2 Top 2000? Daar gaan we het straks over hebben. VRT, Radio 2. Goedemorgen. Goedemorgen, morgen. Ja, natuurlijk. De Radio 2 Top 2000. Als je het op 3 van die Radio 2 Top 2000 nog niet ge gedeeld hebt, is het een beetje jammer, een beetje teleurstellend. Maar wie het wel gedaan heeft, Amai, ze tof. Ja, ik, ik heb hem gedeeld. Het zijn misschien zo wel rare dingen, maar op 3 staat bij mij Oasis met Wonderwall. Top. Op 2, Beyoncé met dus hello, niet halo, maar hello. Mm. Een belangrijk verschil. En op 1, maar het is een heel atypisch nummer en het gaat nooit binnen, is. Uh, Buzz Luhrmann met sunscreen. Ah, sunscreen. Oh, is dat dat? Het, nee, stopt ja. niet in. Ik weet het nee. niet, ik het weet is niet. ook een heel lang nummer, dus op de radio zijn ja. ze daar ook niet altijd. Zo. Ja, Led Zeppelin en dat soort dingen duurt ook lang. Ja, dus. Maar ja, ik blijf stond. dat een fantastisch nummer vinden. Buzz Luhrmann, ja. Waar stond het vorig jaar? Kim, waar stond het vorig jaar? Ongeveer Ik ga het opzoeken, ja. Ben jij niet een beetje de Google van de top 2000? Ja, een beetje dan. Dat weet ik nu toch niet van buiten. Oké, okay. wat stond een... er wel in? Een tolstemweekend bij Radio 2, DJ Benjamin, Goedemorgen. Goedemorgen, lieve vrienden. Ja, je hebt hier gekampeerd met Karemijn ja. en gezien hoe hard er gestemd is. Ja, het is pas tussen kerst en nieuw natuurlijk, maar over de stemming. Wat zijn de trends tot nu toe? Wel, er zijn een paar dingen toch wel heel duidelijk geworden. Bijvoorbeeld, veel luisteraars kiezen echt bewust Vlaams, Vlaamse nummers van bij ons. Ook heel veel gestemd op Bohemian Rhapsody. En wat altijd grappig is, dan is er zo altijd een beetje commotie zo in de app. Dan zijn er mensen van het zal toch wel weer niet waar zijn, zeker. Dat ja, dat Bohemian Rhapsody die staat. Ja. ja. Dan zeg ik van stemmen, hè mensen? Het is ja. aan jullie. Jullie bepalen de lijst. Dus uh, vandaar. Mm. Dat hebben ze dan ook massaal gedaan. Is is ook veel gestemd en dat viel mij toch wel op als ik zo eens door die top drietjes ga op um, Mia van Gorki. Ja, terecht. Komt toch ook altijd terug, hè? Staat ook in jouw top 3, Peter? Ja, absoluut. Ik heb die er ook bij gezet omdat Luc de Vos was zo'n onwaarschijnlijk fijne manier en volgende tijd is hij tien jaar overleden. Mm -hmm. Misschien heeft dat daarmee te maken. Dat zou best kunnen. En ook naar aanleiding van het afscheid van Wiltura is er ook heel veel op ah, ja. gestemd. Dus benieuwd wat dat gaat geven tussen kerst en nieuwjaar. Mm -hmm. Toch even praktisch. Wanneer begint dat en hoe eindigt dat allemaal, Benjamin? Wel, het start op uh, kerstdag, s ochtends. Dus op het moment dat wij nog de kalkoen, de kroketten en de kersttronk aan het uh, verwerken zijn. Ja. Hè, dan start uh, Met een eindigeste. Een kleine eindigeste kan altijd, Kim. Dan start uh, Siska Scooters met onze raad. Radio 2 Top 2000 en jij, Peter, jij gaat afsluiten. Hè? Oudjaarsavond, iets voor 6 uur, vertel jij wie op nummer 1 staat. Tuurlijk, klein feestje bouwen, ja, spannend, mm -hmm. oh, heel mooi. En dan, we zitten daar niet gewoon hier in de studio, maar in Genk op Winterwonderland. Zitten we trouwens al vanaf 10 uur zo meteen ja. met Anne en Daan. Wat gebeurt er allemaal? Klopt, helemaal. Een felle, fijn winterdorp uh, hebben we daar opgebouwd samen met de uh, stad Genk. Er is bijvoorbeeld in IJspiest heel veel uh, standjes met drank en hapjes, dus honger, dorst gaan we daar zeker niet hebben in uh, Genk. Dus je kan afkomen. Er zijn ook een pak artiesten die gaan langskomen die een liveset gaan geven. Lukt het niet om af te komen? Radio 2 app, VRT 1, bepaalde uren, VRT-Max. En natuurlijk luisteren naar Radio 2. Dat is zeg het. dankjewel. Lies Sampers. Je hebt al gestemd voor de top 3. Wie staat er bij jou absoluut op nummer 1, Lies? Bij mij is het met de I don't want to miss a thing. Oh, ja. maar dat is een goede keuze, zeg. Dankjewel, Lies. Ja, ja heel leuk. Maar vooral, ik zag bij jou jouw top 3 in Benjamin, Jasmin en diep in mij. Ah ja. Ja, dat is mijn nummer twee. En eigenlijk, waarom? Ik heb ooit nog samengewerkt met Jasmin bij, uh, bij Radio Donna, jaren geleden. En telkens ik diep in mij hoor, dan word ik toch altijd wel nog altijd nou, zo nog een beetje week van binnen. Wat ja. fantastische vrouwen. Ja. Zeker. En een mooie tekst. We gaan vind ik zo achter. leuk aan die top 2000 dat andere mensen dat nummer zeggen waarvan je denkt ah ja, hm? zo, ja, dat je niet meteen aan denkt. Het stemmen is voorbij. Nu is het vooral uitkijken naar kerst en nieuw. Dankjewel Benjamin. I'm Ik ben Eva. Ik ben Sam. En ik ben Robin. En samen presenteren wij de warmste week vanuit... Brugge! Waar we een hele week lang radio gaan maken. En ook jij kan meevlammen Door acties te steunen, platen aan te vragen of over je actie te komen vertellen. Of kom gewoon gezellig eentje drinken en genieten van de gratis concerten. Mega gezellig! Kom vanaf maandag 18 december langs in Brugge. Of volg de warmste week via Studio Brussel, M&M en VRT Max. Zodat iedereen kan opgroeien zonder zorgen. Met de warme steun van KBC. Land voor twee.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 Krijg nu twee jaar VAB Pechverhelping cadeau. VAB, weet er wel weg mee.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 En straks, straks is het helemaal aan jou. Dan kan jij de muziek uitkiezen hier bij Radio 2 in Kickstart. Stuur maar door wat je wil hebben in de app